Hey vakman, Preston Palace zoekt elektriciens, service monteurs, schilders en meer. Bouw met ons mee en ontdek jouw mogelijkheden op werkenbijprestonpalace.nl. Tek zeven. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. Tek zeven en alles blijft kleven, ook reclamespots. Tek zeven simply works. Nieuws. Zes uur. Goedemorgen, ik ben Florentie van der Meulen. De omstreden mondkapjesstichting van Seward van Linden... maakte vorig jaar nog meer dan zeven ton winst, schrijft NRC. De stichting Hulptroep Alliantie verkocht via internet mondkapjes... en sneltest aan consumenten en zorginstellingen. Van Linden bleek miljoenen te hebben verdiend... aan een mondkapjesdeal met de overheid. Microplastics in kleding zijn gevaarlijk. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen. Dat staat in een rapport van de Plastic Soup Foundation. Het staat niet onomstotelijk vast, maar alles wijst erop dat het slecht is. Microplastics zijn volgens het rapport overal aanwezig. Binnenshuis en in de buitenlucht. Kadisha Arip verdwijnt geruisloos uit de Tweede Kamer. Ze vertrekt na 24 jaar zonder afscheid... want ze schrijft geen afscheidsbrief... en komt ook niet persoonlijk gedag zeggen. Ze stuurt wel een e-mail om haar ontslag in te dienen. Arip vertrekt vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En nieuwspresentator Marielle Tweebeke heeft opnieuw de Sonja Barend Award gewonnen. De prijs voor het beste televisieinterview. Ze krijgt hem voor het interview dat ze had met de Oekraïnse president Zelensky. En daarin had ze het niet alleen over de oorlog, maar ook over de corruptie in zijn land. Sonja Barend reikte de prijs gisteravond uit in het programma Galit en Sophie. Uh, met ontzettend veel plezier uh, zeggen dat uh, je hem voor de tweede keer hebt gewonnen. Oh. Marielle Tien jaar geleden won twee beken de woord, ook al. Gaan we naar het weer. Vandaag zowel zon als wolken, aan zee lokale bui... flink wat wind en ongeveer 15 graden. Voor meer weer, kijk op Weer.nl. Dankjewel, Florentine. Nou, dan ben ik benieuwd. Het waait stevig. En het is dinsdagochtend. Ik ga ja. ervan uit, Riep, dat er er. 1 november. Dat er ja, staan. Ja, ja, ja, hè? Eén vier ja, ja, jaar op de A4, Den Haag-Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp. Zit daar een hele vervelende knik in de weg. En de vertraging is nu vijf minuten. Oké, okay, nou, uh, we gaan op zoek naar de eerste luisteraar. Via 0909 kan jij een worden. Oh. Dus meld je even aan, daar ga je er vandoor. Misschien wel tenminste met het Veronica-t-shirt met daarop dan de tekst. Ik was de eerste luisteraar. Kan je iedereen laten zien dat jij luisteraar nummer één was op deze dag? Stel, je wil een nieuwe auto rijden. Een Ford.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 Nu heel veel denim-deals bij Open 32, van PME Legend, G-Star en Silver Creek vanaf 49,99. Shop in ons 70 tal winkels of op open32.nl. Koester je omgeving met een duurzame aansprakelijkheidsverzekering via asenbank.nl. Gratis. G R A T I S.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 Ik kan het niet uit mijn bek reizen, maar ik ben best blij met hem. Iedere dag hetzelfde ontbijt. Zoj. <middels> De Veronica Ochtendshow. Oh, goedemorgen. Elke dag vers, mensen. De Veronica. How about your company this evening? I want say that you are free. Take it out to somewhere really special. I want to From what I've heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard. Accept this invitation it's it's said, it's good, good, good, good. Music can give love us inspiration It's just a face the way we can go Nobody has a care But there's music in the air It's nothing like you ever seen it Ik je dan afgekort als BBQB. On the beat! Als eerste, in ochtendshow. Show. Hey, daar was je weer. Goedemorgen. Was ik nou team. Mag je ook naar het WK in Qatar? Ik mag ook naar het WK. Ik De Tieteman gaat naar het WK. Ik lees overal. De Tieteman. Ik lees overal. De Tieteman. Ik staan binnen talpa bekend als de Tieteman. Dat is niet alleen hoor. We lopen hier redelijk wat Tietemannen rond. Ik zag heel veel blije gezichten in de kantine. Het is ook een goede achternaam. Henk Tieteman. Hoe heet hij? Nee, weet ik niet. Maar je zou natuurlijk. De man heet geen Tieteman. Het zou een hele goede achternaam zijn. Ja. Maar waarom heet, heet hij, he? <tie> <heet> <tie> hij Tietenman? Is dat omdat hij altijd met die ballonnen in zijn shirt zat? Ja, exact. Dat ah. nou, zijn voor mij geen ballonnen. Ik dacht dat het echt van die Carnavals-Tieten uh, van van zijn. O, toch? O, o, o, die uh, Je bent er, er ook onder... nog toe uh, aan. Uh, nee, die <tie> heb ik niet af en toe aan. Maar vinden jullie het kunnen om... Uh, als je zo'n vrij kaartje krijgt en een beetje reclame moet maken voor Qatar? Ik moet zeggen, de collectieve verontwaardiging vind ik wel weer heel groot. Dit gebeurt natuurlijk op alle niveaus. Ik bedoel, er zijn zo meteen CEO's van allerlei bedrijven. Die staan daar chic met een glas champagne, staan ze te proosten. en. Ja, dat is dan allemaal, dan heb je het goed gedaan. Dan, je, hè, dan heb je goede ja. relaties in de zakelijke wereld. En deze jongens die krijgen dan, uh, nou ja... Van Qatar de mogelijkheid om te eten gaan. Ja, nou, weet je meer wat? Wel is, uh, wat ik begreep uh, uit de algemene voorwaarden. Uh, niet iedereen heeft het aangekregen. Maar dat je ook uh, uh, anderen moet verlinken. als ja. ze slechte dingen oh, komen. O, maar dat het, is, dat is wel eens in het verleden ook geweest. He, dat ja. je anderen moest verlinken. En dat dan... maakt het wel een stuk aantrekkelijker, wil ik <lacht> Nee, maar ja. dat, dat hey, gaat. Hey, het, ja, dat ja maar dat, ik, dat uh, is oncontroleerbaar. Dus op zich hoef je dat niet ja, per se te verlinken. het feit dat het gevraagd wordt geeft aan. wat voor type land het is. wat het wk organiseert. Maar goed, laten we toch weer helemaal terug naar de basis. Is, nou, nee, er is ooit een organisatie geweest... Yes, die heeft gezegd, we, ja, gaan dat, we gaan dat WK daar organiseren. Ja, alleen corrupte landen kunnen dit soort evenementen betalen. Maar dan gaat het daar ja, ja, toch fout. Dan kun je de supporters er helemaal niet op afrekenen. Nee. Of de, of no de voetballers way. die daarheen het gaan. Het ging of... al mis met, uh, met die Anton Geesink... die, uh, die zijn zakken vulde ja, met uh, ja, steekpenningen links en rechts. Ja. Dat is bij alle toekenningen van al die, uh, al die spelen. Nou ja, voor zover ja. ik WK's, weet... Uh, heeft Anton Geesink gewoon een eigen straat in Utrecht. En deze mensen worden gek naar gekeken... omdat ze dat aannemen aan te geven, het nee. steekpenningen en, en omkopen schandalen. Is en weet ik van wat. alle tijden. Nou, nou, zeker ja. bij dit type evenement. Ja. Maar Echt. het is nog maar de vraag of hij binnenkomt hè, in het stadion met zijn tieten. Hij zegt, ik ga het gewoon proberen en als ik, uh, ik wil niet in de gevangenis belanden. Dus nee, hij tegen... dan is hij bereid om zijn titel af te doen. Ja, ja, nee, ja nee, zo is hij dan ook wel weer. Dus ja, ja, ja, ja. het is niet een principiële titel dragen. Even heel iets anders. Ik weet niet of jullie gisteren onze koning hebben gezien. Die was op staatsbezoek in, in Griekenland. Ja, die is ook ja, kropel. Ik had het idee dat hij een borreltje op had. Serieus? Ja, moet je even luisteren. Allereerst, heel hartelijk dank voor uw warme woorden. U begon met mij, toen we hier naar boven liepen, te zeggen, ik ga het kort houden. Toen dacht ik, mooi. Dan laat ze nog heel veel over. GELACH oh, U ja. ja. was toch gewoon hartstikke hey, dronken hoor? Ja, die heeft zo gezeten. Dat is zo dom. Ja, ja, ja, denk ik wel ja. Maar maar Wij we, we, we mogen niet vliegen, maar hij vliegt de hele wereld over. Ja, hè? precies. Ja. Ja, ja. We gaan even naar Jan Herbert uit Hendrik ido No Jan Herbert, goedemorgen. Morgen! Morgen! Je bent er voorbij, Jan. Jan. Hey. denk ik. Ja, is het, ja, maar even, is, het, is Jan Herbert, is dat jouw, uh, zo zeg maar, twee voornaam of is het nee, Jan? voornaam. Uh, Oké. Okay. En Jan. is hij uit Hendrik Ido Ambacht dan jouw achternaam? Ja, ja, ja, wat jij wil. Jongen, van lang achternaam. Ja, wel, wel, uh, Welke achternaam komt er nog achter Jan Herbert? Het klinkt wel chic namelijk, ja, Jan, Jan Herbert. Ja. Uh, nee, Van der Wulp. Van der Wulp. Nou, oh, ja. Familie van uh, die politieke. Uh, Xander van der Wulp, zou ik best nee. Oh, niet. Nee, nee. nee, nee. nee. Maar, nee. maar uh, vrachtwagenchauffeur? Nee. Oh, wat doe je dan? Ik werk in de horeca. Oké, okay. oh, okay. ah, dan, dan ben je uh, er vroeg uh, bij. Dat is ja, dan ga je naar huis natuurlijk net de tent dicht. <laughs> ja, afterparty party gehad, na zit. Nee, Nou, zitten te vissen. De vissers, de ben je visser? Ja, we zijn op vissen, ja. Maar er staat windkracht... Wind kan Ja, het echt... ja het helemaal, man. Ja, we hebben net weer drie tenten bij elkaar gezocht. <laughs> nee. Jij bent zo iemand die dan echt de hele nacht in zo'n tentje langs de waterkant staat? Ja, de hele week. De hele week? Ja, man, gezellig. Maar wat douche je dan? Ja, gewoon in het kanaal. Nee. Gafverdamme man, dan komen die vissen toch ook niet? En waar, waar poet je je tanden voor? En heb uh, je, je hem? Sorry? Waar poet je je tanden? Gewoon... Bij de auto. Ja, in een flesje water denk ik toch? en je slaapt dan in je tentje? Ja, heerlijk. Maar waarom uh, is dat dan een hele week dat je op één plek blijft staan? Dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk? Ja, dat is natuurlijk leuk. Echt waar. Maar probeer eens uit te leggen dan wat is daar de lol nee, van. Neem ons eens mee. Ja. Neem ons is mee. Ja, ja uh, wat is er hem. leuk aan? Nee, je zit lekker aan de waterkant. Je bent met z'n vieren, lekker oude hoeren. Een <laughs> drankje erbij. En uh, eten maken. En uh, ja, voor de rest kijken of je wat kan vangen. Maar nee. het is eigenlijk gewoon. Het, dus, het is kamperen, alleen met, ja. het, met, met een doel. Ja. Namelijk het vangen van vis. Ja, vangen van vis. En maar, maar het is met alleen met alleen maar mannen. Ja, 400. Vind ons alsjeblieft een uh, keer mee! <laughs> ja, maar, ja. Ik zei ik aan je kop! Heerlijk. Maar de vraag is natuurlijk, ja. wat is de vangst tot nu toe? Ja. Precies, ik denk dat het heel weinig uh, is. Nog niks. <laughs> maar hoe lang sta je er al? Het gaat om de gezelligheid. Uh, gistermiddag zijn we aangekomen. Dus maar dan heb je dus in uh, uh, zeg even een uur of 12, uh, 13. heb je helemaal nog niks gevangen? Nee, uh, maar dat komt nog wel hoor. Maar die Karpers kwamen omhoog en die zagen, die oh dat is Jan Hen, Jan Hebber. Jongens, even Even een weekje een ander kanaal opzoeken. De wintertijd ja. is net ingegaan. Ja, al die al zijn laat. Dat is Apple. Die vlacht, sta, sta, staan ze onbekend. Hey, uh, Jan ja, Herbert, ja, het is misschien ja, wel goed. leuk. Jij krijgt van ons het shirtje, want jij bent. De eerste luisteraar. Ja, okay. Ik zou bijna hey. willen zeggen. Die heb jij binnengehengeld? Nee. nee. goede woord. Ja, ja, ja. Goeie vangst in ieder geval vandaag. Ja. Tot wanneer staan jullie daar? Vrijdag. Tot vrijdag. Laten we vrijdag even bellen of u wat gevangen hebt. Oh ja, dat is wel even leuk. Even een, een, ja, een, doen een, we. Halen we even het net op bij. Ja. Ja. Is goed. Hey Jan Herbert. Heel goed. Ja. Er staat hier ook op het scherm vanuit de productie... of ik even wil zeggen dat je je haaks moet houden. Ja. Ja. <laughs> Mooie dag, man. We vissen. Ik ga zo dadelijk naar Kensington. Kent, dan moet je tegenwoordig zeggen. Nee, hey, ze, ze bestaan nog. De band bestaat gewoon. Ja, dat gaat, gaat toch niks worden. Volgens mij wel. Ze ja, uh, uh, zijn bezig met een zoek. Nieuw album. Zeg je? Zonder ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eloi. Ja, ja, er komt gewoon een nieuw zanger, man. Gewoon een, een nieuw singer. Ja. Is dat is oh. niet zo gek. Dat hebben ze bij Direct is dat toch ook, ook gelukt? Ja, maar dat is wel bij. Kijk, Direct... zou bij de Frank groep zou het gek zijn. Dat daar <laughs> ineens... <laughs> Weet je, dat, dat er ineens een, een nee, henny komt. Dan wordt het de henny groep. Ja. Maar het is verder. We ja, hebben dus ik dat ik kan toch iedereen doen. Ja, denk je? En Queen, Queen is er ook doorgegaan. Ja, goed, maar goed. Daar ja, ja, zijn ze ja. wel echt op zoek gegaan naar iemand die een soort van Freddie Mercury was... en dat is nooit meer helemaal geworden zoals wat het was. Nou, nee, ik, en ik, en daarom kan je denk ik beter een totaal iets anders zoeken... dan ja. dat je gaat kijken, kunnen we bij benadering... Want, Zij ze zou je rest moeten zoeken. Ik wou net zeggen, een vrouw, dat zou ja. echt tof zijn. Als Kensik ja. er nu met een vrouw gaat optreden. Ja. Dat, zou, uh, dat zou helemaal niet verkeerd nou, zijn, denk hey. ik. Beetje ja, ik, ik. Je zit er dichtbij. Oh, jij ja. ja, weet meer? Ja, ik nou. weet zeker meer. <laughs> maar vertel ik niet. Nee, oké. nee, nee. Komt goed. Nou, uh Kensington, ze bestaan nog, ze gaan door. Ja, de joh. zangeres hoor ik net. Gezien. Even een nieuwtje deze ochtend. Hey. Nou, ik uh, heb speciaal op Rick gewacht met dit uh, artikel uit de Telegraaf. Oh, dus want de hij was nieuws. natuurlijk op vakantie vorige week. Hè, ja. Maar goed, het gaat over oudere seks. Ja. Ja. Maar dan had je toch ook jezelf kunnen nemen? Ja. Nee, nee, nee. Naarmate we ouder worden, neemt de kans op allerlei seksuele problemen. Zoals bijvoorbeeld erectiestoornissen, maar ja. ook libidoverlies toe. Ja. 30% heeft ze hier zelfs last van. Oh, dat is niet best. Nee. En toch is het volgens een uroloog, en die man heet Rob Schipper, mogelijk om na je vijftigste de beste seks ooit te hebben. Al okay. gaat dat dan niet helemaal vanzelf. Maar goed, hij geeft wel wat tips in het nou, artikel. Ik, ben heel, ik ga, ja, ja. ja, Kijk, en het is natuurlijk sowieso ze. het feit... boven je vijfste, als hij je buik aantikt... komt het niet omdat hij nog zo... Uh, maar nee, dat is omdat je buik uh, de, de steeds hangt. verder nou, gaat Nou, dat hangen. is ook nog een ding. Mannen met een BMI van minimaal 28... hebben twee keer zoveel kans op erectieproblemen. Oké, okay. okay. dus de zwaartekracht natuurlijk. Ja. Dus ja, gewicht telt wel mee in, uh, ja. Nou ja, in deze, dit soort problemen. Okay. Maar goed, hij geeft tips. A. Nou is wat anders te doen. Nou, denk aan andere standjes, speeltjes, grenzen verleggen, een andere partner. De kant <h Ellerblik Jerusk> <hijnen> die heb ik zelf gedacht. Die zit in het artikel. Nee. Uh, is niet alleen penetratie, oh, zegt hij. Dus yeah? nou ja, verzin wat anders dan daaromheen. Knuffelen. Want als je dan echt reactieproblemen is, is er genoeg over. Yeah. En eet elke dag groente en fruit. Dus gezond leven Dat werkt is ook, ook belangrijk. Nou, eigenlijk zit het geheim in een paar sleutelwoorden. En dat uh, die zijn communicatie, oh, geen kwantiteit, maar, maar kwaliteit. Oh, oh, oh, oh. En het glas is half vol en niet half leeg. Mannen, dit zijn echt... Ze nou, zeggen altijd dat er onwaarheden in de telegraaf staan. En ja. Dus, uh, is maar weet je wat ik wel okay. bedacht? Ik zag vandaag, uh, staat een artikel uh, op Pagina Privé... heeft uh, even zandgoeds geschreven over Rob de Nijs. Die is dan 79, die is op vakantie geweest. Dat was een droomreis, kon door corona ja. niet doorgaan. is uiteindelijk nu toch met de familie daar naartoe geweest. Maar die heeft natuurlijk een hele jonge vrouw nog. Ja. ja. Nou ja, Rob de Nijs, die is oud, die, die presteert uh, niks meer. Nee, maar die is ook ziek, dus ja, die, die presteert niks meer. Uh, en dan denk ik toch van ja, weet je, dan zit je daar als vrouw. Ja. ja. En dan kan je, je van... dan, zou je dan met elkaar dat afspreken wel, van ja. joh, ondanks dat het, het houden van is en de liefde zo intens is voor die twee, van joh schat, doe maar, weet ja, je, nou je nou, wel? Ja, ga ja, maar, ik, ja. Vind dat niet raar? Kijk even rond op het eiland en uh, kom gezellig weer terug vanavond. Nee, dat... maar dat is toch... Ook... En te aan de doen. andere kant, ik denk ook dat dat heel... Uh, toch ook iets Zij raar is ze... als je zegt tegen je, tegen je partner van... Ja, nou ja maar weet ze je... heeft ook haar behoeftes. Ja, zij zegt, af, als dat, zij uh, zegt, joh, ik wil een nieuwe jurk, zeg ik er ook, ga maar een nieuwe jurk komen. Ja, ja, misschien heeft ze die behoeftes helemaal niet, dat weten we toch helemaal niet? Natuurlijk ah, wel. Nou ja, dat, dat ze... we daar, wij roepen dat nu hier op de radio. Misschien heeft ze wel zoiets van, joh, lekker rustig. Ja, heer, dat, dat is dus niet... ook de vraag, van, zou je gewoon ook helemaal geen behoefte kunnen ik hebben? Vind het... ik denk nou, dat ja, als een... je het lang niet doet, dan verdwijnt de behoefte. Ja? Dat schijnt wel zo te zijn, ja. ja. ja, ja dat ik denk dat een vrouw daar meer, dat het bij een vrouw meer is dan bij een man. Ja, dat kan. Zou niet. Dat schijnt wel zo te zijn. Ja, dat weet ja, ja, ik ervaring. We zijn er natuurlijk meer. jagers. <lacht> <lacht> nou, je weet het iets te goed. Uh, ja, ja. <lacht> nee. Nou, ik heb een vriendin. Die heeft het uh, echt al tien jaar niet gedaan met haar nee. man. En die zegt, die, nou, ik heb maar er maar ook die... helemaal geen behoefte meer aan. Ja, maar, maar, maar die, dan, ben, dan... Dan, ja, dan, dan ga toch weg? En dan zeg ik, maar meid, kijk weg. er om je heen. Nu kan het nog, hè. Straks kan het. Maar checklist. hebben zij het wel leuk met elkaar? Ja. Nou... Ja, zo, zo. Zo, zo, ja, dan denk zo. zo. Ik, je, je hebt nog 30 jaar te maar leven ze, als je geluk als hebt. Als jullie daar gaan, eet, gaan jullie ja. daar wel eens eten? Of ja, wat ja de rol, niet zo of vaak. Nee, maar nee, dat nee, nee. doen ze wel gezegd. Maar heb je dan het idee van, oh, dit is, een, dit is een, een stijl wat intens gelukkig met elkaar Nee, is. ik zeg altijd van, uh, hij ga weg bij uh, hem. trekt je naar beneden in plaats van, hij lift je omhoog. Okay. Wat ja, dan zeg ze dan? Dan? Dat zeg ja, je zit aan tafel ze dan, dan ook. Ja. Nee, dat zeg ik aan tafel. Nee, dat zeg ik Maar ik vind het wel knap, want je bent dan toch... Ik ga niet zeggen om wie het gaat natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar jij hebt waarschijnlijk maar één en die, die niet weet. En, en die, die man het ook want die denkt: hé, hey, daar ben ik. Want is. ik heb wel tien jaar lang. Ben ik er niet bovenop ja. gekomen. <laughs> Oké, okay, Florentine, dankjewel, nee. hè? je be the saddest part of me, part of me that will never be mine. Spot of me, a part of me that will never be my mind. So, PS, tonight is gonna be the last. Die dachten we doen even een soort uh, ja, rockballet-achtige plaat. Ook wel eens leuk. Uh, Ochtendshow van de Veronica met zometeen lekker naar de wekker. En het Tien is een... jaar dus ja tien jaar nou, misschien wel langer trouwens het is misschien wel leuk om uh, aan onze luisteraars te vragen hoe lang het hebben gedaan dat gaan ze echt op antwoorden dat denk ik ook dat dan dan gaan we de... drie uur leuk ja. te horen, uh, laten wij ons opmaken Na, voor lekker naar de bus als jij chauffeur bent en nou, je rijdt internationaal dan weet ik ook een dan ben ik heel benieuwd maar ik heb ook wel eens gehoord dat een man het echt elke twee weken moet doen nou, nou, volgens, mij ze, gaat het, uh... volgens mij zeggen ze: als je de, dat prostaatkanker een beetje tegen wil gaan, moet je. Ik dacht iets van drie of vier keer per week: moet je een, een orgasme hebben als man. Dat schijnt heel goed te zijn tegen. Ja. Zeg maar dat. Nou ja. Dan gaan we even naar de wc. <laughs> We krijgen zo meteen een bijzondere editie, want we hebben een gloednieuwe prijs. We kunnen zo meteen bekend gaan maken wat uh, ja, het, ja, nieuwe, ja. het nieuwe oh. hebben dingetje is. Het voor... nou. ja, is wel leuk hoor, dat kun je zo meteen verdienen in uh, Lekker naar de Wekker als je met ons meestemt. En verder hoor je muziek van de Mavericks en ook de Talking Komen we eraan. Centraal Beheer met Carmen, hoe kan ik helpen? Met pijn.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 En vandaag zware windstoten, dus doe een klein beetje voorzichtig als je er nog de weg op gaat. Uh, ook een paar buien in de rest van het land, zo goed als droog, ruimte voor de zon. En 15 tot 17 graden, dat is vandaag de temperatuur. Of die windstoten nu voor problemen op de weg zorgen, dat ja, weet Rick. Eh, zes files beginnen op de A4 Den Haag-Rotterdam eh, bij Schipluiden. 11 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewaardedorp. 35 minuten komt door een ongeluk. En de laatste Tim is de A15 Gorkum. Ridderkerk bij sliedrecht Oost. De vertraging 12 minuten. 4 minuten over half 7. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, Goedemorgen.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 Dan heeft hij ja. nu al bij elkaar gereden. Die jongen is 25. Oh. <laughs> ja, voor ja. Ja, mij krijgt hij 50 miljoen per jaar. Zoiets, ja. Dus ja los hoor. van alle persoonlijke sponsorcontracten nog. Ja. Want hij heeft natuurlijk bijvoorbeeld met zo'n Jumbo... heeft hij Aan, natuurlijk een, hij niet veel geld voor. No. Nee, dat doet hij volgens mij omdat zij een van de eerste waren die in hem uh, geloofden. Dat Ik was. begreep sowieso dat hij het handje contantje handje kreeg. Bij, uh, <laughs> <laughs> dus dat... Uh, ja. Nu de gasprijzen torenhoog zijn... is er in één op de drie gezinnen ruzie over het energieverbruik. Dat heeft een Vandaag uitgezocht. Er is behoorlijk wat irritatie over de tijd dat iemand onder de douche staat... of een discussie over hoe hoog de verwarming mag staan. Vooral in gezinnen met pubers kan het hoog oplopen. Dat blijkt uit een peiling. Nou ja, Waar het volgens hem in eerste instantie om gaat... is dat je het probleem uh, de, de ander te begrijpen... dat je dat maar eerst eens uh, duidelijk moet hebben. Oh. En zodra je de argumenten van de ander kent... dan zijn er nog twee mogelijkheden. Of je gunt iemand iets... Ja. Oh ja. of je komt tot het bekende compromis... En dat een compromis kan zijn, de ene dag de thermometer op 17 graden... Ja, en de andere dag op 21, nee. of gewoon continu 19 dat graden. dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dat is, uh, want dan ga je nee, je, uh, je hele keten naar de klote Ja, dan moet je en... onwijs bijstoken oh, steeds. Ja, dat, uh... dat kost heel veel energie. Ja. Je kan beter, zeker met vloerverwarming kan je beter één temperatuur een beetje Aha. houden. Maar ja. is het nou uiteindelijk even goedkoper om in bad te gaan of onder de douche? Ik onder, denk de douche onder de douche, als je niet langer dan 20 uh, minuten douche. 20 nou. minuten? Achter elkaar? Nou ja, volgens mij is één bad, staat gelijk aan 20 minuten Ja, maar minuten sommigen douchen. doen uh, een heel klein laagje bad. Nou ja, je kan natuurlijk ook zeggen. Het is echt vijf of tien centimeter. Zoals bij Rick, jullie zijn met z'n vijven. Vier nu. Ik kan ook zeggen, we doen één keer het bad vol en we gaan er daarna alle vier. Dat hebben ik wel voorgesteld. In weken, weet je wel. Even de boel een beetje soppen en dan kan de volgende. En de volgende. Nou ja, dan ben je goedkoper uit. Dan ben je veel goedkoper uit. Nou ja, toen ik kleine kinderen had, ja, dan ging alles tegelijk. als je grote tieners hebt, die gaan echt niet in elkaars bad zitten. Nee, natuurlijk niet. Dat is hartstikke fijn. Het bad van jouw zoon zou ik ook niet. Je kan een douchewekker kopen. Open. En op uh, hoeveel staat hij dan? Nou, bijvoorbeeld eigenlijk twee minuten Ja, die zit op twee, Ik doe ja. dat met, uh, ik hou de elektrische tandenborstel. Uh, oh, oké. Okay. Die oh, ja, is ook twee minuten. Ja. Dus dan weet je ook ongeveer van, hé. Hey, maar is twee minuten onder de douche? Dat is wel heel kort Dat man. is kort, dat vind ik ook. Nou ja, ja maar goed, je hebt nog uh, de... Maar het duurt ook nog een tijd voordat het echt warm is. Dat oh, duurt nee, dat een heb ik heel snel. Mij. Ja, nee. Maar, okay. dat is, maar die twee minuten geeft wel even, nou, daar moet je nog even de boel, hè. Ja, afsoppen. Frissen, afsoppen. Lekker even Aha. terughalen en twee. Uh, ja. maar, dus, maar dan weet je in ieder geval, binnen de vier minuten ben je wel klaar. Ja, ja. dat red ja. ik ook wel ochtends. Ajax dan, die maakte definitief geen gebruik van de koopoptie... in het huurcontract van uh, IH Nee, het werd gisteren gebracht alsof het heel groot nieuws was. Ik vind ik het dacht, ook wel heel schokkend ja. nieuws. Dat nee, man. Ja, dat was wel. Ik had het idee dat het al lang bekend was... dat ze blij waren nee. dat ze weer terugkomen sturen. Ze zijn toe. zo blij dat ja. van die rotgoos eraf zijn... Ja, maar hij, was toch wel, hij werd wel gezien als een talent, Jawel. maar hij viel dus allemaal dik tegen. Hij maar... maakte er alleen een puinhoop van. Dat, dat is het hele probleem. Het ja. persoonlijke problemen, heb ik ja, begrepen. Ja. Johnny de Mol dan, die komt niet terug als presentator van uh, half acht. De Mol legde natuurlijk eind april zijn werkzaamheden neer... vanwege die beschuldigingen van wangedrag. Nou ja, op zich is die zaak geseponeerd. Uh, de mishandeling is niet aangetoond. En nu nemen Leonie ter Braak, wat ze al een tijd doen... en Hélène Hendricks het voorlopig. Uh, die blijven ze dat over. Maar die ter Braak gereden, vast ja, dus dat vind ik wel raar, maar voorlopig blijven ze dit nog wel even doen. Want per wanneer gaat ze naar RTL? In januari. En uh, Lenne Hendricks heeft al een aantal keer aangegeven dat ze het eigenlijk helemaal, dat ze het niet leuk vindt. Joh, dus, kan het toch doen. Dus eigenlijk zoeken ja, ze, doe ze nog doe iemand. Doe die is half doe. acht, dan opzij tussendoor en dan om half tien uh, V. En Rob no. Gozens die uh, opperde gisteren in Boulevard. Waarom vragen ze Jeroen van de Boom niet om dat programma te gaan Jeroen doen? Van de Boom van de Boom? Nou ja, hij zei: Dan heb je in ieder je geval van iets van anders. Dan heb je iemand die een beetje zoals Johnny gezellig met die mensen kan kletsen. En die kan een liedje zingen. En je hebt geen gasten meer nodig. Hey, dat, is, dat is wel een beetje waar. Ja, dus dat was een beetje zijn idee. Maar het Raar idee. Ik zou mij niets Boom. verbaasd als dat programma straks uiteindelijk gewoon. Uh, Laten we Jeroen van de Boom even bellen is, of, of hij dat gaat doen. Ja, het nou, werd gisteren op het boulevard. Ik vond het helemaal niet een heel gek idee. Ik denk idee. Dat, een, uh, dat het goed is als een vrouw het blijft doen. Ja. Ja? Ik zou Catherine Kelder namelijk opzetten. Oh ja. Ze yes. dat waarschijnlijk een maar die is wel. Ja, nee goed, ah. dat mag je niet zeggen, maar die is wel, die, is, die loopt. Maar ze er... is wel goed, toch? Hoe nou, oud is ze, Catherine? Die is 78 of zo, toch? Wel, uh, ja, kwaal, ik denk hè, dat maar zij het dat wel. En het is een part-time baan, natuurlijk. Als het samen met Hélène doet. Oh, Oké, okay, dus we zeggen eigenlijk Jeroen van der Boom en Catharine Keil. Die moeten het met z'n ja. tweeën moeten die... Uh... Ja. Nou, vind ik vind helemaal geen gek idee eigenlijk. Nee. Nou, gefixt. Ja. Oké, okay, bij deze okay. regel her, ook weer opgelost. Wat fijn. We zullen, als we de baas spreken vanmiddag, deze plannen even aan hem presenteren. Want ik ongetwijfeld heel blij mee zijn dat nou, we een beetje met hem meedenken. Ik zie op welke plek die in de quotelijst staat, dus ik denk dat die wel wat anders te doen heeft. GELACH <laughs> 9 over half 7, goedemorgen, ochtendshow bij Veronica. Mavericks op de radio. Dance the night away. Here comes my happiness again. En The Night Away. Lekker naar de wekker. Ja, even te raden bij jou als uh, muziekexpert. Want dat nou, BM... Ik denk maar dat je het nu bekend gaat maken. Die, ja. die nieuwe prijs. Ja, dat is wel leuk. We ja. hebben voor Lekker naar de wekker. We moeten dat al een paar dagen natuurlijk. Er gaat een, uh, een kleine verandering plaatsvinden voorheen. Stemde je mee in dit item voor uh, Veronica tas en het Veronica T-shirt. Maar die kan je in principe in ieder programma winnen. Dus we dachten misschien is het leuk als we op dit tijdstip... dat we iets bijzonders weggeven. Ja. Bijzonders, echt. Er zijn vergaderingen. Hè, en het item heet lekker naar de wekker, dus ja, dan moet je iets bedenken dat er een klein beetje bij past. Ja, hè? dus we hebben iets lekkers bedacht. Ja. Ja. Nee, we gaan uh, vanaf uh, deze ochtend, het is 1 november, vonden we een mooie ja, stad uh, om ermee te beginnen. Vanaf uh, ja, vanaf dit moment gaan wij de lekker naar de wekker wekker weggeven. Oh, nou, dat is toch mooi. Oh, Hoe ziet de uh, lekker naar de wekker. Is het een digitaal, is het een analoge? Nee, het is, is het is echt een. Het is een oude zo'n zo retro okay. vintage wekker is het. Oh, vintage, mag je ook? Uh, jonge, jonge. Ik kan namelijk niet tegen het geluid van een wekker dat tik tik. Ik nee, volgens mij is, is deze vrij stil. Er zit okay. wel een, een uurwerk, volgens mij oh. in. Dus uh, hij is, uh, het is, is wel. Uh, je hoort hem bijna niet, behalve als hij afgaat. Dan ja, ja. ben je oh, in één keer. dan ben je klaar wakker. Maar dat is uh, ja, onze dat is nieuwe prijs. We gaan even een je... foto op van het team. kun je kan je op je nachtkastje ja. zetten. Goed, <laughs> Schrik je op de kleren als je want midden in de, de nacht. Dat wil je toch niet. Maar dan weet ja, je wel ja, zeker dat je wel. wakker bent. Ja. <laughs> nee, dit is echt wel een leuke, leuke ja. gadget om te ja, hebben. Een alleen te winnen in dit item dus de lekker naar de wekker wekker. Band. We hebben een gadget, man. Daar gaan we voor op. En uh, ja vandaag beginnen we met Anthony Kieders. want die is jarig vandaag van de Red Chili Peppers. Dus ja de keuze is een liedje van de Peppers opeten. De eerste optie in Lekker naar de wekker. Als je die wilt horen, stuur je een 1 naar de studio. Maar wacht nog wel heel even tot je de tweede ja. optie hebt gehoord. Het oh, ja. is wel leuk. Uh, vandaag in het jaar 1994 komt het MTV Unplugged album van Nirvana uit. Dat wordt namen in New York. En daar stond onder andere deze plaat op. About a Girl is vandaag de tweede optie in Lekker Naar de Wekker. Dat is een lastige keuze, bij de liedjes uit de 90s ook. Uh, Under the Bridge van de Peppers, optie 1. En uh, die plaat van Nirvana, About a Girl, is de 2 richting de studio sturen. Dus laat me weten welke plaats je straks het liefst helemaal op de radio hebt. Voor dus uh, de allereerste keer, de Lekker Naar de Wekker Wekker. Day, night, so long. Two years and still you're not gone. Guess I'm still on. Drag my name through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 En Forget Me bij Veronica, terwijl we hier in de studio even naar de beelden zitten te kijken van de videoclip. Die zijn er eventjes ik bij Ik dacht dat dat een heel ander iemand was, die Louis Capaldi. Nee, Tot er, niet... Ik zag dit weekend ineens foto's, dat ik dacht, nou... Nah. Dat is een vrij forse... Ja, daar is op zich niks mis mee, nee. maar nee. Ik, had, oh, uh, ja. ik had een hele... Uh, stoere uh, Ja, stoere... Uh, weet wie weet ik wie had jij gedacht dat hij zou lijken? Nou, eerder, eerder 50 cent 80 type ja, of zo. Oh, ja, ja, ja, maar, ja. nee, dit is meer een beetje Tim Knol, is het, uh, om te zien. Ja, dat het, is het, is gewoon, het is gewoon een beetje een dikker Een uh, ja, singer-songwriter. Een uh, uh, vet zak. Nee, dat is het toch gewoon. Met de nodige zelfspot. Wat grapbaar, hij heeft dus voor zijn videoclip bij dit liedje... heeft hij Club Tropicana van Wham, heeft hij helemaal nagespeeld. Is ook naar die plek gegaan waar het ja, ja, ooit ja. werd opgenomen. Op okay. Ibiza. En uh, ja, met, met wat ik zeg, de nodige zelfspot. In een witte zwembroek. Buiten Over het strand met zijn... En iets te witte Engelse lichaam. Ja, het is een, een leuke clip. Check hem: even. Maar niet voordat je nee, hoort wat de winnaar is in. Wat de Oh, het is wel grappig. We hebben een nieuwe prijs geïntroduceerd vandaag. De lekker naar de wekker, wekker. <laughs> en zometeen gaat dus iemand die voor de allereerste keer winnen. Maar dat is, uh, nou ja, ik zie een felbegeerd item. Want er wordt veel op gereageerd te uh, op om. deze editie. Uh, Cheert, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkzaam bij Friesland Campina. Ja, dat klopt. Wat doe je daar? Goeie melken? Ik uh, doe het in de verkoop. In de verkoop? Ja, die melk ja, moet ook... Het uh... een business. Er is onze kookromen, slagromen... Uh... Melk voor de barista's. Oh ja. Hier, hier, hier, hier. En je maar hebt melk, natuurlijk allemaal van die, van die speciaal dingen tegenwoordig. Sorry, ik je niet. Nou, ik wilde wat vragen geloof ik. Nou, hoe, hoeveel merken hebben jullie? Want je hebt, heeft Campina ook nog andere merken dan, uh, weet je oh, of, weet ik, of is het allemaal alleen Campina? Nee, het is voornamelijk zuivel en, uh, en kaas, wat uh, melkpoeder. koffiemelk uh, dat soort uh, met, uh, producten in wij. Ja. is allemaal zuivel gerelateerd. Uh, maar ja, we zitten over de hele wereld met allerlei, ook lokale merken, maar ook nationale merken. Ja. Uh, dus ja, we hebben, we hebben wel meer dan 30 uh, bekende merken die we voeren. Oké, okay. ja, bijvoorbeeld in uh, Azië is volgens mij de Nederlandse melkpoeder mega populair, toch? Oh ja? Ja, nu ook wel wat meer lokaal, maar ze hebben toch wel schandalen gehad, uh, in, in China vooral. Ja. Uh, jaren ja, daar hebben wij wel wat invulling aan kunnen geven. Ja. ja, ja, daar hebben jullie goed aan <laughs> verdiend, zeg maar, uh, Tjeerd. Hey. Dat is uh, je, ja. Ja. ja, ook dus uh, het gaat twee kanten op. Maar zit jij dan ook met de boeren aan tafel, of is dat helemaal niet jouw pakje Jan Nee, dat is niet uh, mijn voorbid. Oké, okay, okay, dat doen andere bedoel. collega's van jou. Ja. Hé, hey, uh, we hadden vandaag een interessante optie, of twee eigenlijk. Aan de ene kant de Red Chili Peppers, Under The Bridge. Aan de andere kant About The Girl van Nirvana. Welke plaat wil jij helemaal horen? En Nirvana. En waarom Nirvana? Ja, dat is nostalgiek. Ik voel mij 80. Uh, en dat, uh, dat was de 90s. 90s was natuurlijk geweldig van muziek. Ja. Yeah. Uh, ja, dan komt deze veel voorbij. Er uh, zat dus veel mee mogelijk. Ja, was daar, uh, jij bent een beetje opgegroeid met uh, Nirvana. Ja. ja. Uh, nou, dan gaan wij die voor je draaien. Cheert, jij krijgt van ons. Ja, en dat is wel allereerste. Leuk. de, de allereerste. Dus je een... moet er even een eentje op zetten. Ja, oh, op. Dat, oh, dat is wel een grappig. Ik doe even ook een paukje ja, erbij ja, dat ja, we er helemaal een momentje van maken. Chiert. is een gelimiteerde. Ja, de limited edition. 1 november 2022 is de datum waarop jij de aller eerste lekker na de wekker wekker hebt gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft man, nou, hij komt jouw kant op. Ik... Uh, ja. Dit <laughs> is toch echt... Dit, dit, dit is... Ja, ja dit is... Zo maak je mensen blij. Ja, ja, dat is... Uh, dat fantastisch. Niet. Maar goed, we hebben het hier over een wekker, hè, niet over een nee, miljoen. Nee, nee, nee. Nee. Ben nee. nee. je er blij mee? Ik ben er zeker blij. Kijk, zie je, Die reactie nou. wilden we even horen. Hé, hey, werk ze vandaag. Zet hem op en... Uh, applausje voor jou. Dit is Nirvana. About it.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 Kijk op abnambro.nl slash Kennis van Zaken. Dirk is dus echt goedkoper. Dat bewijst de Consumentenbond.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 Ook reclamespots. Tik tik tik tik tik tik tik tik 7 Simply works. Met Veronica Veronica, nieuws 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentie van der Meulen. In het Belgische Deurne bij Antwerpen zijn twee inzittenden van een Nederlandse auto opgepakt. De politie dacht dat er explosieven in de auto lagen en schakelde bomexperts in. Die haalden een mogelijk explosief uit de auto.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 En het Leger des Heils zet de deuren open voor mensen die thuis de verwarming niet meer aan durven zetten vanwege de hoge energierekening. Ze kunnen vanaf nu terecht in een van de 100 verwarmde buurthuiskamers. Je kan er werken of gewoon een praatje maken. Het leger des hels hoopt ook dat er nog meer kamers bij komen. Ook roepen we andere organisaties op om verwarmde locaties beschikbaar te stellen, zodat we samen een warme deken over Nederland vormen. Ja, en op warmekamers.nl staat waar mensen precies terecht kunnen. Dan nog het weer, vandaag, zowel zon als wolken. Aan zee en lokale buien. Er is flink wat wind vandaag en ongeveer 15 graden. En voor meer weer, kijk op weer.nl. Dankjewel, Florentien. Vier is dan. Rick, waar staat het stil? Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Empel, 18 minuten vertraging. A2, Maastricht, Eindhoven bij Leende, 15. En de A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoeterwoude, Rijndijk, 13. A12, Oberhausen, Arnhem bij Westervoort, 20 minuten. De A27, Gorkem, Utrecht bij Noorderloos, 25. En de laatste is de A59, Os Zonsheel bij Empel, de vertraging 16 minuten.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 Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar Incentro.com. Geboren installateurs halen hun remea producten bij Warmte-Service. Voor al jouw verwarming, sanitair en installatiemateriaal: Warmte-Service. Als je een gewij onder aan je rug hebt getatoeëerd. 56% korting op een montuur. Korting zo hoog als je leeftijd bij iWish. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Met je kleine klussen naar een pretpark. Ga naar warmteservice.nl slash winnen.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 Geniet van het goede. Verzilver hem uiterlijk zondag 13 november. 18 plus. Speelbewust. Nu bij Dirk. pap Alle varianten per beker voor maar 69 cent. Je zal maar stof zijn en je diep in het tapijt compleet veilig waan omdat je toch niet te ducht hebt. Totdat opeens alles anders wordt. Maak kennis met onze krachtigste stofzuiger. De Miele TriFlex HX2 steelstofzuiger. Check miele.nl slash triflex. De Miele Triflex HX2 steelstofzuiger is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste uit de test. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keon Kozijnen. Maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs. Dit is Veronica. We love music. Tim Klein. Dit is Veronica. Dit is een zootje vriend, geloof mij November. Ja, het zijn echt de donkere maanden nu. Uh, dinsdag vandaag. Een stormachtige dag. Hou er even rekening mee als je de weg op gaat. Dan... Ik ben bij er... de gemeente vanmiddag, hè? je jij de gemeente? Ja, over die uh, ja, ja, ja, paaltje. paaltje. Oh, ja, tuurlijk. Jij ja, ja, gaat, uh, gaat uh, je lintje in ontvangst nemen natuurlijk. Dat wordt gehuldigd. Nee, nee, <laughs> maar ik ga wel even een conclaaf met, uh, met de gemeente. Nou, leuk, maar gaan ze hun excuses aanbieden? Is dat een beetje het idee? Nee, helemaal uh, uh, excuses. Maar, we excuus, uh, maar dat, jullie gaan nog evalueren over het paaltje. Ja, over het paaltje. Ja, kan er maar druk mee zijn natuurlijk. Nou, ik heb besloten om, uh, zeg maar, uh, ja, ambassadeur van het... Uh, een paaltje te worden in Nederland om het weg te krijgen. Oké, okay, als mensen last hebben van een paaltje, dan moeten ze bij jou zijn. Ja. Oh ja nou. okay. De Stichting Pispaal. Is, <lacht> uh... <lacht> de Stichting Pispaal. Bij <lacht> Galit en Sofie is Sonja Barend de gast... om de Sonja, Award, uh, Sonja Barend Award voor beste tv-interview uit te reiken. En die ging naar... Nou ja, goed, luister zelf maar even. Ik, ik ga hem echt met... Uh, ik ga het plakketje -plak eraf... <lacht> want de naam, de naam staat erop. Er uh, met ontzettend veel plezier... Uh, Zeggen dat uh, je hem voor de tweede keer hebt gewonnen. Oh. Marielle Ja, Marielle Tweebeke kreeg uh, de award voor haar interview met de Zelensky. Was het, hè? Oh, nou, ja. Ze krijgen hem ook behoorlijk geïrriteerd. Hè? Wat dan? Zelensky, nou, omdat ze een beetje vroeg ja. naar, de, naar de corruptie in oh, het land. Zo, ja. En uh, dat heeft ze heel Volgens goed is gedaan. Volgens mij staat het sowieso bekend... Als iemand, uh, er zijn weinig mensen die door Marielle Tweebeke geïnterviewd willen worden. Ook die politici, die, vinden, ja, nee. die zijn doodsbang voor haar man. Ik ga liever ja, ergens ze in. ze zagen je gewoon volledig door... ze. doet ze, ze, ze, ze vrouwen, op een e Ze doorziet manier. alles. Ja. Ze, ze doorziet elke truc. <laughs> Dan Alvarez Schreuder, die blikt vooruit op Ajax uh, Rangers FC. Dat is de wedstrijd van vanavond. De Glasgow Rangers is de tegenstander. De laatste wedstrijd in de groepsfase als het gaat om die Champions League. Uh, dit is wat hij erover zei. Ja, ja goed, we, moeten daar natuurlijk, we mogen dat natuurlijk nooit meer weggeven. En uh, voor ons is het belangrijk om, te, te, ja, om morgen vanaf de start uh, aanwezig te zijn. Omdat je weet dat het hier wel kan spoken in het stadion. Ja, dat is wel handig dat je natuurlijk... Uh, ja, ja, ja vanaf dat de start dus aanwezig bent. Ook, ja, dat is een ja, beetje was... raar natuurlijk van, als je als na tien minuten het veld opstapt. Dat is ook niet anders. Ja. En Giovanni van Bronckhorst, hé, dat is wel leuk. Dat is natuurlijk de Gio. coach uh, Gio van de, de Glasgow Rangers. Uh, ja, die heeft zoiets van... Uh, eigenlijk is het grappig om te zien dat uh, Glasgow Rangers en Ajax... qua punten ongeveer helemaal gelijk staan. Ik bedoel, als wij uh, morgen de wedstrijd winnen... staan we allebei op drie punten. En dat verschil is, uh, had ik niet verwacht. Of, of het verschil dat het zo klein zou zijn. Ik denk dat Ajax uh, uh, natuurlijk geweldig starten, maar daarna uh, ook, ook resultaten heeft behaald in Europa wat, uh, wat niet positief waren. Maar het blijft natuurlijk gewoon een, een, een goed team. Ja, dat is het zeker. Uh, vanavond dus uh, die wedstrijd uh, in die de Champions. League. Blijft, dat doelpit van Gio in het Nederlands elftal. Ja, ja nee, Nederland, daar is de, Was dat tegen hem? Fenomenaal was dat. dat, dat Uruguay? Ja, was Uruguay was dat, ja. Ja, dat hij... Maar, eigenlijk gaf hij zichzelf de voorzet zo'n beetje. Uh... Maar het is niet normaal. Als je dat ding terug hebt, zelf... hij schiet bijna vanaf van z'n ja, ja, van. eigen waanzinnig. En uh, dan hebben we nog uh, ja, een fragment uit het programma van uh, Jinek van uh, gisteravond. Daar waren wat bewoners van de Haagse markt weg te gast. Ook oh, wel bekend de... als de Oranjestraat uh, van gezellig Nederland. gezellig daar, joh. Nou, heel gezellig vonden zij het niet in oh. de studio. Want de discussie over Qatar, die vonden ze te lang duren. En dus besloten ze uiteindelijk maar gewoon live in de, <laughs> de uitzending op te stappen. Op het moment als wij succes hebben, als Nederland zijn uh, Joerl, dat we, het dan in één keer... Gaan, uh, gaan, wij gaan weg, jongens. Weg, hey, hey. Hey. Tjongi, jongi, jongi. Ik het de bank weg, nummer Bedankt. Jongen, jongen, jongen. Wat een slap gehaald, hè? Is hier wel? mag er ook zijn. Ja, ja. Oh, we kennen dat weg hier, ja, of, uh, nee, we tas niet. Bus, ja. Nee, nog geen tas niet. Nee, dat is, denk denk zonde dan. Was er één iemand die was een tasje nog vrij? Dus was wel grappig uit. Was wel een beetje de... Ik denk dat dit een scène is gezet. Nee, nee uh, joh. Ja, 100%. denk je? Denk je dat Jine, Jinek dacht natuurlijk Bo had die man op tafel geplakt? Juist. Ik moet ook eventjes iets ja. hebben waar mensen het over hebben. Dat nee, zou nee, kunnen. Nee, nee, nee. Dat ze gevraagd hebben van. Uh... Ik denk namelijk wat die Gozer zegt heel specifiek. Dan gaan we het over Qatar hebben. Weet je wat? Dat ze uh, gelokt zijn van joh, we gaan het hebben over het WK en het is leuk en dit en dat een beetje in de nou ja, val gelopen. Uiteindelijk kom je op het gezeik, uh, mag je als supporter nou naar... Uh, mag je uh, nog juichen voor het Nederlands zelf? Ja, nou, exact. is bijna je de vraag. Uh, ja, oké. Okay. Uh... Nou ja, ze stonden op en liepen weg. Dus weer toch een op, uh, opzienbarend moment daar gisteravond in die talkshow. Oh, Het was Het waait een beetje. Oh, een Ik ben eigenlijk helemaal niet meer gewend in dat slechte. lang geleden. Met straks nog je kans op geld, want we spelen gewoon weer. Begin de dag met een mooi bedrag. Raad de stem op de band en ga er vandoor met een lekker geldbedrag. Kan zomaar oplopen tot 125 euro. En dat is belastingvrij. Hè? Dat is wel even voor lekker. De fiscus kan daar niet aan. Serieus? Niet? Ja, het nee, is oh, belastingvrij. Dat goed, uh, verder muziek onderweg van Afspring. En dit uh, is Simply Red. Money's Too Tight to Mention. Right guy. Pretty fly for a white guy. En uh, daarvoor ook nog een de tijd te mention. Ik heb, uh, van misschien even... Wat is er, Rick? Ik heb zo meteen een leuk idee voor, oh, het programma, oh, voor een programma. Oh, ja, ja. Ja. Oh, oh, een nieuw item. Een nieuw item. Je moet altijd een beetje... Kijk, als je stil blijft staan... Ja, dat is achteruitgang, hè? Uit, ja, ja. ja. En ik heb uh, iets bedacht, volgens mij. Het is wel een beetje een, een link naar... Gepikt? Nee, no, het is niet gepikt. Het wordt okay. een, soort, met, uh, een soort kopie. Uh, Oké. Okay. <laughs> I iets met een geluid? Nee, oh, nee, nee. Dat is nu wel iets Pizza Oké, ik ben heel benieuwd waar jij zo bij gaat komen. Hey jongens, het WK zit eraan te komen. En uh, dat betekent dat uh, langzaam maar zeker de straten weer oranje kleuren. Nou, ja, het valt voor ons nog, valt het mee. Behalve in Den Haag. Treep je natuurlijk een... nou, weg, hè? Je dat de... zijn onze vrienden. Oranje straat van Nederland. Dat ja. is de marktweg. Volgens mij ook al meerdere malen achter elkaar al uitgeroepen tot de mooiste en beste Oranje straat van Nederland. Uh, uh, wanneer was de EK? Twee jaar geleden alweer? Ja, ja. Nee, anderhalf jaar geleden. Toen zaten wij in Seis uh, natuurlijk, nog met uh, Veronica in Said. Uh, ja met Wilfro. Uh, we hebben vaak met uh, de Oranje Straat uh, in Den Haag uh, contact gehad. Rondom was actie. En en, dat. Ja. en uh, de toppers kwamen toen nog een plaat opnemen daar. En, uh, het dat zijn echt onze vrienden. Ja, precies. Ja. Nou, wij hebben vanuit die straat hebben wij Raymond Zwennisse aan de telefoon. Uh, Raymond, goedemorgen. Hij nee, spreekt met de broer van Raymond, Danny. Oh, Danny. Dan ja. Heb, heb je de tele telefoon even geleend. Goedemorgen, Danny. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, uh, ja, maar... jullie hebben toen die prijs gewonnen van ons, toch? Ja, zonder pepernots. Top man. Is, uh, peper, topman, is Jan Joost toen ooit die riep bij elke kandidaat? Ik kom barbecue, ik kom hamburgers flippen. Is Jan Joost ooit nog dat, dat moet je nog steeds doen. Ja. Ja. Zo'n vermoeden hadden we ja, wel. Uh, ja, hij flipt wel, ja. maar niet daar. Ik ben ik ben helemaal We hebben hem uh, vrijdag, denk ik, aan de telefoon. En zullen we hem nog eventjes attenderen op het hij feit. Hij zei toen steeds, ik kom hamburgers flippen. Ja, ik kan nu. Ja, de ik, heb de reis, heb, ik heb de reis het bewijs op mijn telefoon staan. Dus uh, hij moet nog steeds komen. Oké. Okay. Okay. Hey, uh, Danny, fijn dat we je even mogen bellen. Want we zijn benieuwd, sowieso is de straat versierd. Zijn jullie al helemaal Wie klaar? Ja. is het? Ja. Ah, we zijn nog steeds volop bezig, jongens. Het wordt zo mooi. Echt, Het is nog mooier als CDA en... Ja, en we stoppen niet. En die jongens ja, die zijn zo trots. We zijn zo trots op onze straat. Zo trots op Nederland. Laten we dat voorstellen. En ja, we zijn gewoon blij met onze straatje. En, uh... Weer ja, iets heel positiefs weer even in de wereld hebben, jou ja, toch? Ja, dat is wel. In deze tijd kan dat geen kwaad natuurlijk. Normaal doe je natuurlijk uh, versieren in de zomer. Dus is het lange Tuurlijk. avonden. Ja, dan zie je zie ja. al het licht. Het is nu natuurlijk vroeg donker. Wordt het ja, ja. ook een beetje kerstig of wel? Oh, Goede vraag. Nou ja, dat is als het mooiste. We hebben heel veel mooie verlichtingen ja. Ja, van een bedrijf dat hebben we gekregen dan naar zons gekregen. En dat is zo schrikkelijk mooi. Ja. En dat is allemaal micro-led, laat ik dat even ook Zijn. eens zeggen. Want anders krijgen we van ja. Vervuilers! Vervuilers! Ja, weet je, het dus, is verschrikkelijk mooi met allemaal lampjes, ledverlichting, rood en blauw. Ja, je moet, oh. jullie moeten, ik zal daar een paar foto's sturen, Je moet echt echt, dat is echt niet normaal. En ja, de koning was toch bij jullie nog geweest? Ja. Ja, ja dat was helemaal, dat was de chronoboswerking, jongens. -koning, is zo ja, ja. Ja, ja. Was die toen ook was dronken? dronken? Was hij toen ook dronken? <laughs> nee, dat viel wat mee, dat viel oh. mee eigenlijk. Me me? me? <laughs> Ja, ja dat ken dat, dat, dat ik me helemaal niet meer herinneren. Dat kun je altijd Ik denk hey Danny, was jij gisteravond ook bij Jinek aan tafel? Of, uh, of, ja, nee, ja, dat klopt. Ja. Dat was, nou, dat, ik moet eerlijk zeggen, er dat, dat was iets ons beloofd van... het zal een positieve uitzending worden. Kijk. Ze hebben ons drie keer uitgenodigd. Ja. En uh, ja, twee keer hadden ze afgezegd tot ze zeiden... Van, nou, we willen een positieve uitzending doen. Ik uit nou, dat vind ik leuker dan... Dat uh, Qatar, Qatar dit, Qatar dat. We waren er een beetje gek van. Ik, zei, joh, ik zeg, joh, we, we, we de tweede keer hadden we echt afgezegd... nou, komen wij helemaal niet meer Toen kregen we gisteren middag een berichtje van... jongens, zal u het leuk willen om langs te komen. Ja, op één voorwaarde. Als de een leuke uitzending wordt... Ja. weet je, niet dat over de hele tijd dat Qatar en Ach. dit en dat... Nou, ja, en we zitten daar en, dat was alleen maar. en we zullen eigenlijk aan tafel zitten. Maar ja, ik weet natuurlijk een beetje een klein beetje hoe het werk, want je krijgt een microfoontje om. Ja. En wij zaten al te praten van, joh, luister, als ze dat en dat zeggen, van, ja, dan, uh, ja, dan gaan we er vol in, weet je. Bedoel, ja, wat, we hebben daar gewoon niks mee te maken. Oranje, als Nederland speelt, staan we achter Oranje ja. en uh, we ja. staan achter ons land gewoon klaar. Ja. En zo is het gewoon. Ja. Want die tieten zit toch aan tafel, of niet? Ja, joh, die man werd helemaal afgebrand. Ik zat me eigenlijk te verbijten. Want ik bedoel, ja, je zit achter die man en die werd constant aangevallen. En dan zat hij zo'n akkelijke wielrenner zitten dan. Oh, die Thijs Zonneveld, op... een kwal van de vent. Ja, die, <laughs> die zit dan Een kwal van, van de vent. Ja, weet je wat, ik weet je, wat ik niet, begrijpt, dan moet moet lekker zijn loon En Wat hij verdient, moet hij lekker naarheen sturen. Weet je, moet, dan moet, moet hij lekker Al die mensen die een beetje... Die negatief zijn en die zeggen van katar dit dan, uh, de mensen hebben het slecht. Die moeten lekker de geld naartoe sturen en dan ben je, er gelijk, van, ben je maar, er gelijk van af. Maar jullie besloten op een gegeven moment dan om op te staan om weg te lopen. Hoe wordt daarop gereageerd dan achter de ja. schermen? Ja. ja, joh, weet je wat het is? Kijk hoe erop gereageerd. Je hebt toch dat mensen die zeggen van ja, het zijn tokjes. Het is helemaal geen dat zou ik volgens ons <lacht> zeggen. Echt helemaal nee, geen Dat dus mooi toch? Man. Ik hou hier ja, zo van. Weet je wat? Ze ja, weet... uh, hebben, jullie de, dus hebben we natuurlijk met Mart Hoogkamer uh, die nieuwe oranje platen uh, gemaakt. Ja, dat is super. Dat is echt super, ja? joh. En dat, dat, is, dat is toch het leukste ervan. Laten we het lekker positief houden, Niet van het... Van het tot, echt, dat daar zijn zij en de programma's. Ik heb met de tijd ook naar mee gegaan. Want we zaten op de tafel, wat zullen we doen. Maar we hadden, we hadden ons voorgenomen voor jullie luisteren als het te lang over, over dat zou gaan. Dan zullen we opstappen en we zullen ook eigenlijk helemaal geen woord over zeggen. En het bewijsmateriaal heb ik allemaal op mijn telefoon staan. Dat heb ik nog met, met de redactie heb ik besproken. Ik heb ja. nog appies heb ik op mijn telefoon mm -hmm. staan. Dus dat als de mensen denken: van ja, we willen te veel op tv. Joh, we willen ook veel op tv. Maar dat is meer eigenlijk om het positieve ja. te laten zien. Ja, precies. Dat, dat is het functie nou, van maar je. Maar is niet te vertrouwen, joh. <laughs> nee. <laughs> nee, nee, maar, nee, maar jullie lachen, maar dus, het is niet te vertrouwen. Maar hebben jullie daarna nog contact met haar gehad? Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, niet. Nee, ik ga dadelijk ook die redactie van, uh, van Yannick... ga ik ook een, uh, even een berichtje sturen. Oh, van, ja, uh, op zijn haags. Ja op z'n Ja, en ja, je weet hoe dat gaat. Ja ja ja. ja. We hey, kunnen Joos... de pleuris krijgen. <laughs> nou precies, dat bedoel ik, op ja. Maar, eh, maar hey, laten we even binnenkort naar die straat gaan man. Oh dat, dat vind ik ja. die straat, ja, man. Nee, we dat thuis. Jo Joost moet als even, even die hamburgers komen flippen, want uh, jongens hebben honger. Ja. <laughs> Wij nemen jou Joost mee, nemen een studiootje mee. Wel nou, ja, man. Komt ja luister, luister, spreek ik het zo af. We maken voor jullie een kamerleeg, kunnen jullie een mobiele studio neerzetten. En dat is wel leuk als ga... je daar de wedstrijd komt. Oh, dat en dat maken we het heel gezellig. Gaan we de, de hele he he de he tijd over Qatar hebben. Ja, de hele tijd. dan, hè? broodje is de Tataar. moeten we even die nieuwe Mart die ja, plaat? Ja, als je die erin wil gooien, dan zijn jullie toppers, Zullen we dat eventjes doen? Even een stukje luisteren. Wat vind jij ervan, van die plaat? Ben je een beetje enthousiast erover? Ja, ik vind het een toplaat. Dat meen ik echt. Het is een echt een haas. Kijk, die nummer 1 was ook leuk. Het was gezellig, maar dit is echt een haas. Ze hebben een goede keuze gemaakt, jongen. Geloof me echt. Oké, nou als jij het zegt, dan geloof ik dat meteen. Dit is een beetje de tune voor het Nederlands zelf dit moet het oranje lied worden. Mijn oranje ze heet het van Mart Maar Voor het eerst live met Mijn Oranje. Ah jongens, goedjes hè.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 Ik draag een brok in mijn keel als ik er De komende het komende WK. lekker. Ik krijg vind... er toch zin in. Ik krijg er een... zin in. Ik moet eerlijk zeggen, het begint toch langzaam... maar zeker een klein beetje te kriebelen. Oh, dan moet je langs de dokter. <lacht> of, of een kiddouche, dat, dat is het ook wel. Ja, Oké, okay, En overal, wacht, dit is de show van Veronica... met Sister Slash onderweg. Razorlight hoor je binnen nu in een paar minuutjes. En natuurlijk het uh, laatste nieuws, weer en verkeerde Dat komen En voor een team... die de kant ook nog even voor ons uh, doorgespeeld heeft. Dus dat zo meteen hier. Wij zien, wij zien wat jij niet ziet. En het is...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 En uh, ja, de overzicht, of het overzicht van de files ja, heeft druk voor je. Het is druk hoor, 70 files beginnen op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zalbommel. 35 minuten vertraging. A2, Sint-Begiels-Gestel, het Empel bij Empel. De hoofdrijbaan, 27 minuten. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoeterbouw, -Dorp, 21. En de A12, Oberhausen-Arnhem bij Duiven, 22. Dan de A27, Gorkum, Utrecht bij Lexmond, 26. En de laatste Tim is de A59, Zonzeelos bij Den Bosch, Hedel... En de vertraging is 34 minuten. Zes minuten overal, half wacht. Hoofdpunten van het nieuws. Florentie, goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het prijsplafond voor gas en elektra geldt alleen volgend jaar... ook als de energieprijzen daarna nog hoog zijn... Minister Kaag die zegt tegen RTL Nieuws... dat er geen geld is voor blijvende steun voor iedereen. De man die met een hamer het huis van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi... was binnengedrongen, die riskeert een lange gevangenisstraf... behalve voor mishandeling en poging tot ontvoering... willen ze hem ook aanklagen voor poging tot moord. De man die stond met een hamer te wachten op Pelosi... maar trof toen haar man en die kreeg klappen en raakte zwaar gewond. En het gaat niet meer lukken om de opwarming van de aarde... onder de anderhalve graad te houden, dat zeggen honderden wetenschappers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 De anderhalve graad is een afspraak uit het klimaatakkoord van Parijs. En die top was zeven jaar geleden. Oké, okay, maar dat gaat niet meer lukken dus? Nee, waarschijnlijk niet. Dus die afspraken hebben ook echt helemaal geen zin om te maken uiteindelijk? Nou ja, afspraken hebben altijd wel zin om te maken. Maar Ach, dit nee. gaat in ieder geval niet meer lukken. Zijn je ook zo klaar met het gezeik over het klimaat? Of nou, wat? nee. Niet, nou, ik snap wat je bedoelt. Maar nou, ben je, ben je, de, iedereen loopt maar. Ja, uh, 30, 40 jaar geleden was het ook heel warm. Hè? Maar je vind je de, dat we helemaal niks moeten doen aan, aan het we branden, klimaat? We branden de boel wel heel snel op hoor, met z'n allen. Nou, dat vraag ik me af. Nou, maar uh, dat, is, dat is gewoon een feit. Ja, dat is een niet... ja, feit. Het was vijf uh, jaar geleden was het in oktober ook mega warm. Het was nog veel warmer zelfs. Maar goed, ik denk wel dat nu met die, uh, met die hoge energieprijzen. dat het probleem zich voor een groot deel zelf op gaat lossen. Want iedereen om mij heen ook. Ik hoor alleen Je maar mensen. Minder, die, die, die, die zijn aan het bezuinigen. en ze zijn bezig met zonnepanelen. en warmtepompen. En er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor dit soort oplossingen. Nee. Nu alleen met een financiële prikkel. in plaats van met een milieuprikkel. Maar ja, linksom rechtsom. Ja, maar wij zijn dus gewoon op de wereldkaarten. zijn wij een speldenknop. knop. Ja, maar ja, goed. Als we overal. We... Rusland. China doet helemaal niks. Als overal in de wereld de prijzen, en dat is het geval, overal gaan de prijzen omhoog. heel Europa is het een groot probleem. Denk je, omdat wij hier zo iets meer aan het klimaat gaan doen, dat het dan ineens een graad kouder wordt? China heeft geloof ik 80 kolencentrales bijgebouwd. Ja, en daar komen wij aan. Ja, en zeggen ook. Dus dat doet helemaal niks. We zijn niks, man, op de wereldkaart. We zijn niks, we stellen niks voor. We zijn landen die zijn honderd keer zo groot als Nederland. Yeah. Yeah. Ah, je kan er altijd al wat tegen inbrengen. Nu is het natuurlijk heel erg warm voor de tijd van het jaar. Maar dit was, uh, is al een paar keer eerder gebeurd. Uh, in de vorige eeuw ook. Dus ja. zo verrassend is het ook helemaal niet. Nee, ja, ik hoor maar alleen goed. maar alle, alle weerdeskundigen. Ja. die zeggen: Dit is wel vrij uitzonderlijk ja. wat er nu ja, gebeurt. Uh, ja, maar ze kunnen nog niet eens het weer vanmorgen. <lacht> ja. Ja. Nee, het is echt zo. Nou ja, we moeten wel iets gaan doen aan het milieu. Het is ook niet erg. Niet ik vind, uh, moet je eerlijk zeggen. Ik vind het helemaal niet erg dat ik er nu wat meer over nadenk. En ik was in het verleden. Ja. Ik was echt wel heel makkelijk ook. Ik ging van huis en ik liet gewoon de verwarming nee, aanstaan. Ja. Het is, de, de gasten die jou opleggen dat je niet mag vliegen... die zitten elke week met hun met reet in een vliegtuig. Ja, maar weet je, dat is ook... Jij vindt het bezwaarlijk dat Rutte uh, naar een afspraak vliegt. Nee, maar, ik vind het raar dat, dat ja, jij jij zometeen... wil eigenlijk dat mogen... iedereen, Jan en Alleman... en uh, ook de koning en de koningin... en tot, uh, dat die hetzelfde doen als de stratenmaker. Nee, maar dat ik, is nou eenmaal ik vind hoe... het raar dat de stratenmaker zometeen... misschien niet meer twee keer per jaar op vakantie kan... naar Italië of naar Spanje of naar Frankrijk. Maar bijvoorbeeld die Van de, Val, uh, van de Wal heet ze, van de, ja. van de natuur... Uh, die zit wel met de reet op Curaçao. En uh, Kaag... Die ja, maar zit, dus zij Kaag... zitten daar toch ook om belang nee, te... Nee, dit was gewoon vakantie. Maar het, dus weet je wat, je, je, met elke vlucht heb je zogenaamd zo'n ecologische footprint, hè? Ja, ja, ja. Ja, als jij één keer vliegt naar Frankrijk... is dat volgens mij minder erg dan Willem-Alexander die twintig keer vliegt. Ja, oké. Okay. Maar goed, het is niet zo dat mensen dan niet meer op vakantie kunnen. Alleen dan wordt, er wordt eigenlijk gestimuleerd van... Joh, kijk ook eens of je met de trein zou kunnen of met de auto ja. een keertje extra. Ja, maar de, hey, weet je wat, is, de, de, laat zij beginnen. La, <lacht> nee, maar waarom gaat Willem-Alexander niet met de trein naar, naar Athene? Naar ja, waarom niet? Ja. Ja. Dus waarom moeten waarom moet straten maken wel met de trein? En mag Willem-Alexander, Rutte ook. Als hij naar Brussel moet, gaat hij gewoon met het vliegtuig. En niet met de trein. Ik denk dat jij echt uh, onderschat over wat Rutte op zo... En we roepen natuurlijk allemaal, Rutte voert geen flikker uit... en die verkloot het land. Dat en we je Dat vind ik maar dat denk is dat natuurlijk... uh, Ik ken genoeg maar... mensen die er gewoon tegenwoordig twee, drie banen moeten hebben... om rond te moeten komen. Ja. Die werken net zo hard. Maar dat kan Rutte straten... in principe natuurlijk niks aan straten doen. En werkt tien keer zo hard als Rutte. Nou, dat is, kijk, dat zijn hele, natuurlijk gewoon, dat is lekker makkelijk om te roepen. Nee, dat is gewoon... Die werkt een op ander een andere manier, zullen. exact. Kijk, ja. jij gaat ook met, uh, uh, voor 1400 euro naar Disneyland, drie dagen. Ja, dat is mijn enige uitje. Ik ben drie jaar in een vakantie geweest. <lacht> ja, je ja, lacht maar ik ben drie jaar in een vakantie geweest, dus ja. Nou, ik ga even door met wat ja, anders hoor. Bijna 60% van de Nederlanders zou zich dom voelen bij online oplichting. Door die schaamte praten slachtoffers van online oplichting... minder vaak met anderen over die ervaringen... dan wanneer ze slachtoffer zijn van traditionele offline-criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ABN AMRO. En daarover heeft de Telegraaf het vandaag. Um, er nou, uh, kennen jullie iemand die online is opgelicht? Nee. nee. Oké. Okay. De NS dan zit met een enorm personeelstekort... dat kantoormedewerkers de trein in moeten als conducteur, schrijft de Volkskrant. Ze gaan uh, dus noodmaatregelen treffen. En ze gaan nu dus uh, ervoor zorgen dat kantoormensen vanaf 1 januari... mee gaan lopen met een ervaren nou, collega. toch? Dat Nieuwe is toch oplossing. wel een oplossing. Ik bedoel, jij leest ook in de middag nieuws als uh, Siet als ziek is. Ja. Nou ja, dan ja. los je het ook zo met elkaar op, toch? Ja, ja er is een enorm tekort. 1400 medewerkers uh, zijn er tekort. En dat loopt nog eens een keer op naar 2200 medewerkers. En nu zijn de treinen al bomvol. Maar dat wordt alleen nog maar... Heb je nog steeds uh, eerste en tweede klas. Inderdaad? Zeker. Zeker ja. Mag ook, moet afgelopen worden. Asociaal wie er in de eerste <laughs> klas zit. Iemand in de tweede klas moet zitten. En iemand in de eerste klas kan met zijn dikke reet... en zijn meerdere salaris. Die werkt een stuk minder hard nou, het is het is natuurlijk heel raar dat je in de tweede klasse... Uh, uh, is het heel druk en in de eerste klasse is er waarschijnlijk ruimte vrij. Is het er vrij rustig, ja. Ja, nou, daar kan je ook voor kiezen. Jongens, hey, als we, hè, dan kan je meer mensen kwijt. Ik deed vroeger toen ik nog met de trein uh, reisde. En als het heel druk was. Ja, ging je gewoon ik, zitten. Ging ik gewoon in de eerste klas zitten. Er zijn zitten. weinig conducteurs die zeggen: Wil je weggaan? gaan daar niet zo nou, nee, heel hoor. moeilijk over. Zeker, ik heb, en, enkele niet. die zeggen dan: van, Je mag hier eigenlijk niet zitten. Ja, prima. Maar er wordt niet zo snel een boete oh, nee. uitgedeeld. Nee. Nee. Dat, uh, en ik had altijd zoiets van: ja, Ik betaal toch ook om te zitten? Dat schijnt overigens niet zo te zijn. De komende jaren gaan in de vliegtuigen ook. De business class wordt overal twee keer zo groot, hè? Oké. Okay. Oh. oh ja? Ja, het wordt twee keer zo groot. Ze gaan veel minder economy-stoelen erin proppen. Dus uiteindelijk. verdienen ze natuurlijk meer aan. Exact. Ja, blijven bedrijven. Toch minder klanten, of niet? Dus blijkbaar. Nou ja. uh, uh, uh, dat was hem, denk ik, Florentin? Oké, dankjewel.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 I got it show van veronica elf minuten voor acht Rik, jij ook is nog een, een, je een, een nieuw item had jij toch ja ik heb een leuke Tenminste, kijk uh, iedereen is altijd op zoek naar iets nieuws en iets anders respect ja, reis, ja, Maar ja. ik dacht we moeten terug naar de basis we moeten terug naar het kleine ja en ik dacht uh, maar misschien vindt u het niks maar je merkte overal wel dat uh, het contact met je luisteraars stik heel ja, belangrijk ja ja ja, ja ja ja en wij helemaal we zijn niet voor niets de snelst groeiende ochtendshow ja maar ik dacht, is het niet leuk, net als vroeger, om uh, mensen even de kans te geven om een de, minuut, uh, de, groe te de groetjes te doen? Oh, gewoon de, de groetjes. groetjes. De groetjes. De groetjes, ja. ja. Oké. Okay. De groetjesminuut. De groetjesminuut of de groetjes twee minuten. Ja, uh, zolang je... het leuk is. Ja, zolang we kijken en nou, dat je is, dat is een beetje. Ja, ja. De, de groetjes. Bezig. De groetjes, ja. ja. De groetjes. Dat vind ik, nou ja, vind ik best ja, leuk, ze uh, kunnen ja, ja, het wel leuk. Dat is meer dan positief. Vind ik uh, wel sympathiek. We kunnen het proberen. Nou, weet je wat? Ik stel voor dat we hebben die mooie audio-appfunctie natuurlijk in onze app zitten. Dat als mensen oh, de groeten ja. willen doen, dat ze het gewoon even inspreken en dan maken we daar een mooie montage van. Doen we even de de groetjes, de minuut. Ja, zoals het eens noemen, de groetenminuut. Ja. Ja, nou, dat, dat, dat, dat kan. Nou, daar gaan we nog over nadenken. Daar komt Dus wil je iemand de groeten ja. doen of even misschien heb je wel iets anders te melden? Dus spreek het maar even in. Ja. Tu tu de wordt hier gehoord. Tu tu tu nou hier. de groetenminuut. Ja, leuk. Dat kun je nu gaan doen. Kan ook later deze show. Dan komen we straks nog wel even. Terug, maar daar maken we wel een mooie montage van. Dus spreek maar even wat in via die app. En, en nu eventjes, als je geld wil verdienen, tenminste ja. bellen met 09098090. Be, be, be begin de dag. Begin de dag, met een mooi bedrag. Het is natuurlijk altijd leuk om de dag te beginnen met een mooi bedrag. Ja, begin de nieuwe dag met, met een mooi bedrag. Begin de dag met een mooi bedrag. Maar is het niet uh, superleuk als je dat dan ook nog wint door er iets voor te doen? Namelijk de stem hier op de band te raden. We hebben uh, de uh, ja, stem van een bekend persoon uh, voor je klaarstaan. Aan jou zo dadelijk de vraag: Weet jij van wie die stem is? Nou, heb je het goede antwoord gegeven, gaan we voor je aan het rad draaien... en maak je misschien kans op een uh, gelddruk van uiteindelijk 125 euro. Dat is toch zo'n succes met die Mystery Banner nog een keer doen? Oh, dat kunnen we wel een keer proberen, ja. de, de Mystery Banner. Ja, ah, het idee was leuk. Ja, het idee was leuk. Ja. Op papier was het echt een top ja, idee. Ja, ja, ja. Maar vaker. Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Roy. Roy, waar vandaan? Uit Rotterdam. Rotterdam. Ga jij kijken vanavond naar Ajax eigenlijk? dat is wel een rare vraag. Nou, dat is toch geen rare vraag? Nee, natuurlijk wel. Uh, een nee. Echte... nee, dat is geen rare vraag. Nee, ik ga zeker kijken. Nou. Want Gio die, uh, die is natuurlijk zichtbaar, dus die gaan we wel even bekijken. Oh ja, maar je bent dus voor de Rangers FC? Nee hoor, nee, nee. Ik ben uh, gewoon voor degene die vind. Ik ben eigenlijk een Spartaan, dus... Uh, oh, oh, maar, ik... SP! Want hoe zit het met, met Sparta-aanhangers? Hebben die ook echt een, een onwijze hekel aan of nee, dus nee, Valt nee. dat wel mee? Nee. Nou, nah, volgens mij valt dat wel mee. Dat okay. Oh, Roy, Roy, ben je er nog? Roy. Blijf bij ons. Oh. Roy. Ja, ik ben er oh. nog. Oh, je bent er oh, nog. Nog. Weet je wat ik wel heel vaak hoor is binnen Rotterdam? Dat Excelsior een beetje een buitenbeentje is... Nah, ik, we zijn vooral voor heel erg, uh, heel erg uh, blij dat we drie clubs in, uh, in de Eredivisie hebben. Wie kan dat zeggen? Ja, Hier dat is wel heel uit. bijzonder. Rotterdam is de voetbalstad ja. van Nederland. Ja, dat is absoluut. Zo is het. Ja. Ja. Het is Denk... heel vervelend als je een sit-out speelt. Dan moet je elke wedstrijd 2,5 uur in de bus zitten. Je ja. Ja. ja, dan moet je gewoon drie keer in, uh, drie drie keer in, drie keer in het seizoen naar Rotterdam. Ja, dan. ja. drie keer verliezen. Wat een klerenrijden. Dan loopt ja. het bijna de moeite om een appartementje aan te schaffen. GELACH ja. <laughs> ja, ja, KURDER gewoon bijvoorbeeld Sparta met de tram naar Excelsior gingen om naar, naar een wedstrijd te gaan. Dus ja, is dat is er ook mooi. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, joh, we doen alle drie die clubs in één weekend, weet je wel. Als je uit Groningen komt, ja, FC Groningen is lekker op, op vrijdag, op vrijdag tot Feyenoord. Zaterdag tot ja, Sparta. Sparta. Ja, dat is zoiets. Okay. Dan dat ben, ben je in één keer klaar. Ja, ben ja. dan maandagmorgen met min 9 punten uit. <laughs> uh, Roy, ik ga jou de stem ja. laten horen. Ik ja. denk dat je hem wel weet. Je bent oh. volgens mij wel sportliefhebber, waar ja, komt hij aan? Kom. De toch daar droom ik van. No. Uh, nou, ik zou het echt niet weten, jongens. Ik zou zeggen. Mm, Rientje maar. Nee. nee. Nee. De Elfstedentocht. Ik nee, kan hem nog een keer laten horen. Ja. Kijk, de Elfstedentocht, daar droom ik van. Heel makkelijk. Het is heel makkelijk. Okay. Maar ja. het is niet okay. Rientje maar, hoor. Nee. Oké, okay, oké. Okay. Ja, jongens, ik weet het echt niet. Maar nee. het was leuk om jullie even gespeeld te hebben. Dat ik ook. Ik wens jou een fijne dag vandaag en succes met Sparta. Okay. We gaan naar Stefan. Stefan, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Stefan. Heb je de stem gehoord? Um, ja, maar uh, iedereen zat erin te lullen. Kun je hem nog één keer laten horen? <lacht> oh, oh, oh, hebben, wij, uh, het, uh, hebben wij het weer gedaan? Uh, uh, ja. Nou, dan komt hij hier, Stefan. Luister. Dit is hem. De elf steden, toch? Daar droom ik van. Wie zou dat kunnen zijn? Ik twijfel. Jongens, hè, inkoppen dit. Nee, ja, dat idee heb ik ook. Inkopper. Ik dacht ook dat die van hij zo makkelijk was. Maar... Zijn zoon is nu onwijs aan het schaatsen. Is dat zo? Ja. Zijn zoon is onwijs ja, ja, aan, is aan het schaatsen. die is echt coming up. Is, mm. coming up. is dat een aanwijzing? Zijn Ja, nou nee, ik weet het niet, joh. Jong. Nee, Jongens. Noem hem iets. Noem naam. Aha. Nee, ik weet het echt niet. Nee, oké. Okay. Geef me, Stefan. Het... Uh, leuk je gesproken te hebben. We gaan even ik naar de volgende. Er, We hebben Pim ook aan het telefoon. Pim, pim goeiemorgen. Pim. pim? Ja, Pim, goeiemorgen. Hallo. Met pim we will mooi. Ja, denk ik. Ik hou echt van de spanning uit. het Wil je nog twijfel? je niet Wil Je hem je nog een keer horen. Ja, dit is spannend. Doe het even overnieuw. We doen even net, Pim, of je dit niet Pim, heb jij de stem gehoord? Goed. Pim? Hallo? Pim is weg. Maar Pim had het wel goed namelijk. Dus we kunnen moeilijk zeggen. Dus ik zelf we draaien. Het was Erwin Wennenbars namelijk. geluisterd maar. Oké. Elf tegen toch? dat droog ik dan. Dat is oké. Alles door Alles weg. Maar eh... Pim ben je er nog of niet? Hallo? Ja ja. Ja wat ben je aan het doen man? Misschien moet je de telefoon uit je broekzak halen. Dat helpt. Nee ik zit mijn mondje. in. Oh. Ik zit gewoon thuis te werken. Oh, dat oh, oortjes ja, van AliExpress. Moet je, af en toe moet je even de oortjes ook schoonmaken. Even... Oh, dat de smeer eruit. <laughs> <laughs> hey, uh, Pim, je hebt 75 euro gewonnen. Hartstikke mooi. Ben je er blij mee? Nee. Dit is 50. is 50. Moet ik zeg het ja, niet 50. Ja, maar het is 50. Ja, maar Tim heeft al 75? Ja. Nee, maar hij staat toch ook op 75? Nee, nee, dat staat helemaal niet. Yes. Nee, hier. Yes. Ja, nu staat hij wel 75 euro. Ja, hij staat 75 euro hoor. Je krijgt 75 euro, Pim. Oké, okay, dankjewel. Hé, hey, mooie dag. En dan werk ze. Help, hè? Ja, misschien kan hij dan voor die 75 euro ook nieuwe oortjes aanschaffen. In ieder geval aan de linkerkant. <laughs> 60 slides, lastig niet, Sanity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 Bij Bristol is het leren Bij Bristol is de prijs ook heel chique. Bij Bristol profiteer je nu van kortingen tot 30% op de Leren Schoenen Collectie. Bristol. Pretty smart. Maatje zijn geeft mij echt voldoening omdat ik het gevoel heb dat ik iets zinnigs doe. Ik word er blij van als Loes blij wordt als ik kom. Er te doen als maatje doet wat met je. Want maatjes doen het toe voor elkaar.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 Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Zuid-Koreaanse agenten hebben laks gereageerd... toen er waarschuwingen binnenkwamen over de drukte tijdens een Halloweenfeest. Dat zegt het hoofd van de politie. Er waren zaterdag honderdduizenden mensen op straat in de hoofdstad Seoul... en toen er paniek uitbrak vielen meer dan 150 doden.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 Bijna 40 basisscholen hebben zich gemeld voor een lespakket... tegen het liedje Henkie Penkie Shanghai. Dat meldt nu.nl. Het liedje wordt soms gezongen als kinderen in de klas jarig zijn. Het lespakket moet kinderen uitleggen dat een tekst als Henkie Penkie Shanghai... racistisch is voor mensen met een Aziatische achtergrond. Gaan we naar het weer. Vandaag zowel zon als wolken, aan zeeën, lokale bui... flink wat wind en ongeveer 15 graden vandaag. En voor meer weer, kijk op weer.nl. Oké, okay, dankjewel. Uh, de vier is dan, Rick, waar heb je ze staan? We beginnen op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 31 minuten vertraging. A2, Sint-Michiels-Gestel, het empel bij Empel, de hoofdrijbaan 33. A4, Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 27 minuten. En de A28, Zwolle-Amersfoort bij Epe, 21. A28, Zwolle-Amersfoort bij Strandhorst, 21. En de laatste is de A59, Zonzeelos bij Vlijmen. De vertraging, 22 minuten.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 Maar toch vind ik, als je dit programma even terughaalt, dat er best wel momenten in zitten waarvan je kunt zeggen: hé, hey, daar zit maar één. <lacht> Daarvoor al mijn excuses. Lekker uit. Veronica oh. Ook goedemorgen. Step off the train. Dat is trouwens een hele mooie akoestische versie van deze platen. Er zit dan helemaal geen beat onder. En, die mis je dan toch. Uh... Ja, ja, dat Is misschien... Is dat ook met dat... Uh... <laughs> misschien. Zit nee, dat nee, daar nee. ook in? Nee, is dat, dat, niet? Dat, dat, dat, nee. Dat, dat zit, oh, dat zit daar niet in. Is nee. Dat is wel uh, leuk om gewoon elke plaat even... Zo, zullen we dat net eigenlijk proberen? Oh, ja, daar uh, is Giel uh, natuurlijk heel, heel bekend <laughs> mee geworden. Ja, die ik vind heeft, dat een van de beste... Ik denk dat dat serieus een van de beste radio-covertjes ooit is geleerd. Ja, de beste. Ja, daar waren ze zelf natuurlijk ook wel uh, ja. van onder de indruk. Die gasten van Triggerfinger. Trigger op, was, ik, uh, Volgens mij stonden zij een keer op Lowlands. Nee, en, uh, ne, ja. Nou, maakt niet ze uit. Ze stonden ook waarschijnlijk een keer op Lowlands. Ja, ja en, en ik ben daar uh, dan... Ik, ik ben niet een echte duit Lowlands-ganger, weet je oh, wel. Ja. Maar dan ga je dan één dag... Hier, ging, ik denk nou leuk dat, dat Triggerfinger, want ik ken alleen maar... Ja, precies. Ja. Dus ja. ik kwam daar ja. en die trokken erin. Ik <laughs> stil. Ja, jij ja, ja. ja, zat met te wachten op... Ik Het is 12 minuten over 8. Goedemorgen Ralf. We, we, wat is er? Laat daar even som jeu. Even dat hebben ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, even een ja, trickervinger? Gaan we even kijken of, <laughs> Nieuws of we daar zo'n mooie versie van kunnen maken? Ja, hebben zou leuk zijn. Hey, uh, gisteren bij op één oude uh, partijleider van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Arsje, aan tafel over het uh, stille vertrek van uh, Kadisha Riep. Zij gaat uh, weg uit de Tweede Kamer, oh. maar zij heeft besloten om uh, geen afscheid te nemen. Oh. Een e-mail De het enige dat ze stuurt, en verder gaat ze ook niet meer langs. Wat goed. En hij zegt: uh, Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Nee, goed, luister maar even naar wat hij daar gisteren over te vertellen had. Ik vind het iemand die juist ook wel waardering verdient. Het is goed om te bedenken dat zij in haar. Jarenlang ervaring in de Tweede Kamer eh, zich in en heeft gezet voor mensenrechten, voor kinderen, eh, dat ze altijd is opgekomen voor, voor andere mensen. En voor mij is het een van de voorbeelden in de, in de politiek. Ja. ja zegt Lodewijk je erover. Maar loopt dat onderzoek naar haar nu nog? Ja, volgens mij wel. Dat is, uh... Maar zij heeft natuurlijk uiteindelijk gezegd van uh, er is zoveel haat tegen mij gericht en uh, mm -hmm. het is een lastercampagne. Ik stap op. Nee, maar ik snap je, Kijk, die zegt natuurlijk ze veel betekent voor de politiek en dat is hartstikke mooi. Maar als ze aan de andere kant mensen echt het leven zuren en van mij, weet ik veel wat. Ja, nou, die medewerkers ja. van de Tweede die zijn redelijk unaniem het in het gewoon, dat zij uh... zeggen van... Zij was, uh, tegen mensen die uh, op een gelijke hoogte stonden, was zij heel ja. aardig. Oh, dank hm? kwam. Maar mensen die wat onder haar werkten, daar ja. kon ze echt nou, ongenadig ja. hard tegen zijn. Dan kan oh. ze nog zoveel goede dingen hebben gedaan, maar dat dus is dan... het gewoon ja. geen aardig mens. Nee. Nee. Nee. Tegen ESPN reageert John Heitingaal op het aanstaande vertrek van Mohamed Iatara. Hij gaat weg bij Ajax, hij gaat weer terug naar Juventus. Hij was op huurbasis over, maar uh, nou ja, wordt nu eigenlijk gewoon teruggestuurd. John vertelt dat hij het jammer vindt. Ik Als liefhebber, uh, ik denk dat hij al bewezen heeft uh, hoe talentvol de of hoeveel potentie hij heeft... En daarom ook ik vind het heel spijtig en uh, daarin wens ik hem heel veel succes in, uh, ja, in de toekomst en goed uh, voetballen kan die en uh, dat uh, hopelijk uh, laten ze kunstjes snel weer zien ja uh, al dus John Heitinga bij John ja, dat denk ik wel. Dat zijn van het belofteteam. Hè? Nou, hij ja, was op een gegeven moment... Iatara, die trainde op een gegeven moment helemaal alleen toch ook. Ze ja, hebben uh, uh, dan. op een ander veld ook laten oh. trainen. En uh, niet meer in dezelfde kleedkamer. Omdat... Dat is ook wel Iatara bij uh, Tamata. <laughs> ja, <laughs> ja dat <laughs> ja. En gisteren onze koning... die samen met koningin Maxima op staatsbezoek is in Griekenland. Hij moest is hij... het was straal bezopen. Nou, hij moest even een, uh, nee. een speech moest hij even houden. En hij wilde daar ook een geintje uh, ja maken. Ja, maar, maar, maar, maar luister even goed naar onze, onze vorst. Ik had het idee dat hij een klein borreltje op had. Van een oezootje zoals ze daar drinken vlak voor het eten. Ik denk dat hij iets aangeschoten was. Allereerst heel hartelijk dank voor uw warme woorden. Uh, u begon met mij, toen we je naar boven liepen, te zeggen... ik ga het kort houden. Toen dacht ik mooi... Dan laat ze nog heel veel over van mij gezegd. definitie van kort, daar gaan we het nog binnenkort een keer over hebben. Maar ik wil u en uw staf heel hartelijk danken. Ja, ik denk toch dat die kleine... Die heel was. Ja, ja dat mag nog één keer. horen. Allereerst heel hartelijk dank voor uw warme woorden. Uh, u begon met mij, toen we hier naar boven liepen, te zeggen... Ik ga het kort houden. Toen dacht ik, mooi. Dan laat ze nog heel veel... Ja. Een trigger versie van kunnen maken. Ga je gang? Ja, even de maten. Ja, ja, ja, ja. Dat was lastig. ja. Wat is dit allemaal? Nou, ik hoor. De ene plaat leest zich er wat beter voor dan de andere. Dat lijkt ja, wel. Weet je, We in Polarized lights, open mind. Zou deze plaat volgens mij dit jaar voor het eerst in de top 1000 aller tijden ook terecht kunnen komen, toch? Dat ja, 100%. Uh, of is die, mag hij die nog niet meedoen? Is ik, heb nog wel, ik heb de stemlijst heb ik al gezien en daar staat hij gewoon... Nou, staat er in al, toch? Hij staat in mijn lijstje. Ja. Nou, heel goed, dat kan Ik iedereen. denk dat hij namelijk ook heel hoog eindigt. Dat denk ja. ik ook. Dat is echt wel een hele leuke plaat. En uh, top 1000 aller tijden materiaal. Jij ja, voor jou, was Pearl Jam? Pearl ja. Jam stond op Ja, het ja. jaar daarvoor. Uh, ik denk denk, of, of Bowen. Queen. Queen. Bohemian Rhapsody, denk ik. Ja. ja of Bonn Eagles Hotel California ook al gehad. Ik ben zo blij met, met, met die Bohemian Rhapsody ja? op, op één. Oh, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, ja vind ik toch een soort traditie. Denk. Vind ik ook wel, is wel echt. Uh, ja, vind je dat leuk? een ja, ja, Prachtig dat liedje leuk. natuurlijk. Ja, nee, Schitterend liedje. Het is een beetje jammer dat hij zo vaak gedraaid is. Dat zijn ja. natuurlijk sommige liedjes die draaien dan ja, kapot. Maar ja. het blijft wel als je het hoort, denk je. Ja, het zit wel verrotten goed in elkaar. Maar goed, uh, jij bent bepaald, uiteindelijk degene die bepaalt. Via de site radioveronica.nl kun je dus stemmen voor de top 1000. En je maakt kans op 1000 euro stem te goed. Nieuws. Ik zeg het maar eventjes Hey jongens, vanavond het Champions League-avontuur van Ajax... gaat de laatste fase in de Amsterdammers die kunnen zich gaan richten op de Europa League Tenminste, als het een beetje mee zit, vanavond de Glasgow Rangers of Rangers FC... moet je natuurlijk officieel zeggen, de tegenstander van Ajax. Ja, en leuk, ja, het is namelijk, uh, Gio zit daar hè? Giovanni van Bronckhorst, de trainer van uh, de Rangers. Uh, wij hebben uh, een van uh, de mensen die voor beide partijen ooit uitkwam, dat is Ronald de Boer. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen. Eerder. Goedemorgen, hey. goedemorgen. Uh, jij bent vanavond in het stadion ook hè? Ja, ik ben er al. Dus het is een uurtje vroeger hier. Dus uh, het is hier, uh, wat is het? Uh, Jij gaat even. Ah, je zou uitleggen hoe ze kunnen winnen, of niet? <laughs> nou, dat uh, denk ik dat ze dat zelf ook kunnen. Oh, okay. ik, bedoel, uh, ik, uh, ik acht eigenlijk toch nog wel iets beter dan Rangers dus, op dit moment. Toch wel, ja? Ja. Dio heeft het ook best wel lastig. Dio van Bronkus, trouwens. Makai is daar ook al bij natuurlijk. Nooit mm -hmm. uh, Makai assistent, maar. Uh, ja, die hebben natuurlijk eigenlijk een beetje hetzelfde ja. gehad dat, uh, als Ajax. Die zijn eigenlijk helemaal uh, weggevraagd door Liverpool en, uh, en Napoli. Ja, ja, en ze mogen vier nog verliezen Ajax uh, vanavond. Dus uh, dat lijkt me toch, uh, toch, een, uh, een, uh, ja, toch een redelijke makkelijke opgave... om uh, die, uh, de Europa League veilig te stellen. Ja, want dat gaat ze wel lukken, zeg jij? Ja, nee ontzettend. Kijk, ik sprak Dio gisteren nog even. Voor hun ligt er, uh, het, uh, ja, ligt er eigenlijk alleen maar... Uh, ja, eerherstel, zeg maar. Want zij zijn ook eigenlijk, wat net al zei, weggevaagd door de andere clubs. Maar ook door Ajax. Ja. En als zij nou gewoon vandaag winnen, hè, met, met een klein verschil... dan hebben ze toch uh, drie punten. Dan kunnen ze zeggen van, nou, we hebben toch evenveel punten als Ajax. En uh, dan gaat het om doelsel Maar uh, te denken, voor de eer. dat Hoe oppermachtig dat Napoli ja, nee, is. Ja, dat is echt niet normaal. Is, uh, wat, wat is daar... Uh... Ja, maar soms heb je wel eens een beetje wel een team. Dat was er bij ons in, misschien in 95. Wacht in Europa tenminste dat wij gewoon de Champions League zouden winnen. De eerste keer mm -hmm. dat we eigenlijk meededen in de Champions League, toen het Champions League werd uh, genoemd zeg maar, en we geloof ik weet niet, niet na hoeveel jaar dat we weer mee mochten doen. En uh, ja, ze hebben een team gesmeed, uh, Napoli dat ongekend. Het is dus niet alleen maar dus in de Champions League, maar ook gewoon natuurlijk uh, in de Serie A staan ze van bovenaan. Ja. Denk je dat de Ajax, als, uh, nou ja, het, het, zeg maar, het niveau dat ze nu halen, dat ze ook gewoon beter thuis horen in die, uh, in die Europa League? Vertrouw. Even een jaartje. Gewoon eventjes uh, pas op de plaats? Nou ja, op dit moment laat het duidelijk zijn dat het wel zo is. <laughs> ik bedoel, hè, is, als je zo uh, uh, uh, ja, weg wordt gespeeld door Napoli en Liverpool eigenlijk de tweede wedstrijd... ze het eerste half uur heb ik echt wel genoten van Ajax. Maar je hebt ook het gevoel dat Liverpool als even gast zet uh, geeft... Dat het, uh, toch wel weer snel uh, ja, een, een tempotje te hoog gaat voor, voor deze AXI. Ja. En dat is jammer, maar uh, wat je terecht zegt, het is een jaartje dat je dat moet, maar uh, ja, even slikken en, uh, en dan hopen. Kijk, je kan natuurlijk ook een geweldige run, dat hebben we zelfs in de conference League gezien vorig jaar, wat fijn hoor. Ja. ja, wat het doet met, uh, met de club. Mm. En uh, prijs is het natuurlijk ook belangrijk, maar dat geldt hetzelfde voor Rangers. Er valt wel vandaag gewoon weer 2,8 miljoen. Dus Precies. de penningmeester, hè, te verdienen. De, de, de penningmeester uh, of meester, die zit het toch even te rekenen en denkt, hé, lekker. Hey, dan uh, even iets anders. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat uh, Mohamed Iatare die gaat weer terug naar Juventus. Ja. Vind jij het jammer dat hij uh, niet gelukt is bij Ajax? Ja, elk talent wat uh, ja, in, he, zoals we dat een beetje inschatten, met zoveel talenten het niet haalt is gewoon uh, ja, is jammer. Is, uh, is gewoon sneu in mijn ogen. Maar hij is niet de enige. Er zijn zoveel talenten. Ik heb ook met zoveel talenten waarvan ik dacht, nou, het hier niet haalt en die haalt het niet. Ja, er komt meer kijken dan alleen talent. En uh, ja, deze jongen uh, ...voldoet waarschijnlijk toch niet aan het bestaan of van uh, uh, ja De, de, de goede blijven over, dat is met heel veel uh, dingen zo. En hij, uh, ja, hij kan het toch niet oppakken, en helaas. Dus ik hoop toch dat hij via de omweg... ...ik heb bijvoorbeeld het 4,20 gedaan in die tijd... Ja. En ...zo zijn er nog wel meer succesverhalen te vertellen... Uh, ...dat je uiteindelijk toch het licht ziet. En ik hoop dat hij dat, uh, dat gaat doen. Dus hij, uh, hij moet een weg vinden die bij hem past. En uiteindelijk, ik denk toch dat hij in zijn haakproffel wil, uh, wil zijn. Ja. Hij is hartstikke jong. Maar het uh, is zonde, he, wel er drinnen, natuurlijk. Ja, het is mega zonde. Ja. He. We hebben al op uh, jonge leeftijd van hem kunnen genieten. He. Dus... Uh... Uh, Zo'n jongen die uh, op 17, 18 jaar geleefd uit uh, ja, ja. Ja, de mensen deed verwonden met zijn prachtige techniek en mooie goals. En het is jammer dat hij uh, dat niet kan doorzetten. Maar maar ja, er wordt wel eens gezegd, uh, een, word gezegd van ja. hij mist een beetje die, die, die topsport uh, spirit die moet je hebben. Ken jij voetballers die die spirit ook niet hadden? Die, niet, die, die eigenlijk niets aan deden, maar die toch echt de sterren van de hemel speelden? Van de Boer. <maak> Nee, ik was meer zo. Ik was meer nonzolant. ik deed er alles voor. Je had minder uh, gehoord, uh, kwaliteit dan niet. Dus, uh, nee. nee, maar uh, het is, ja, ik kom even niet snel op iemand. Maar er zijn jongens. Ik noem wel de uh, Balotelli bijvoorbeeld, die heeft het toch ook wel aardig gedaan. Hè? dat was ook een jongen die ja echt uh, eigenlijk niks aan deed. En toch, uh, ja, bepaalde gaven heeft. En, ja, de, maar sommige jongens, denk je ook, bijvoorbeeld uh, Neymar, die, die, die doet ook maar wat hè, die, die uh, bij de in heeft. Dan denk je, is dat nou de topsportmentaliteit? Uh, maar het, het zijn vaak kleine dingen die het verschil maken. En je ziet bijvoorbeeld Neymar, die nu eens uh, de Sterren van de Hemel speelt. Uh, omdat hij ziet gewoon, hey, het WK komt eraan. Mm -hmm. En dat is het allerhoogste podium, daar wil ik zitten. En dat ja. zie je toch wel in één keer die focus. Ja. En ik hoop dat hij dat ook uh, gaat hebben, dat hij in één keer die focus heeft van ja. Uh, wat ga ik dan doen als ik geen verkoopgoed wil? Dus uh, ik, uh, ik gun hem het beste. Nou, dat en is het beste. Ik kom af en toe tegen bij, bij de Met toekomst. Boer. En, uh, <laughs> <Zwarme> boer, <laughs> ja. uh, Ronald, kunnen we jou nog uh, tot een soort voorspellingen ja, ontlokken? Dat is wel oh, even, uh, ja, ja, ja, ik zeg uh, 3-1 voor Ajax. 3-1 ja, ja, voor Ajax, top. dat zou mooi zijn. Ja. En dan is de penningmeester ook weer blij. Uh, Ronald de Boer, dankjewel. Ja. En ik wens jou een uh, mooie wedstrijd vanavond. Dankjewel heren. Fijne afdeling. Vanuit Glasgow, Ronald de Boer over de wedstrijd van Ajax vanavond in de Champions League.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 Weerbericht weer voor vandaag, ja, het is stormachtig. Doe er een beetje voorzichtig mee als je de weg op gaat. Wel ja, lekker voor de blaadjes die in één keer allemaal uit de boom waaien. Oh. Uh, dan uh, de temperatuur vandaag. Die is 16 tot 19 graden. Af en toe zon en af en toe een bui. Situatie op de weg. Rick, jij hebt ongetwijfeld het overzicht van de vingers. Ik weet alles, jongen. Begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevenlaken. 33 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug, 31. En de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Dorp 25. Dan de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 44 minuten. De N44 Den Haag-Wassenaar bij Voorschoten door een auto met pech, 44. En de laatste is de A59 ons bij Vlijmen, 30 minuten. 4 over half 9, halfpunten van het nieuws met Florentien. Flore goedemorgen. Oh, ja, goedemorgen. Goeien. De politie in Zuid-Korea geeft toe te hebben gefaald zaterdag... toen bij de Halloweenfeesten in Seoul 150 doden vielen. Agenten waren traag met ingrijpen toen de eerste signalen kwamen... dat het misging in de smalle straten van de uitgaanswijk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 En bijna 60% van de Nederlanders zou zich dom voelen bij online oplichting. En door die schaamte praten slachtoffers van online oplichting minder vaak met anderen over hun ervaringen. dan wanneer ze slachtoffer zijn van traditionele offline criminaliteit. Wel te telegraaf. Ik, ik heb het andersom gehad trouwens. Wat? Want, dan? Jij hebt iemand dat opgelicht? Ik... Nee, <lacht> nee dat, ik, dat ik zomaar geld kreeg gestort. Uh, toen nog in de coronatijd van een uh, uh, reismaatschappij. Uh, ja, toen kreeg ik te veel geld terug, daar heb ik niks gezegd. Wat? Dat kan ik dus niet uitstaan. En ik heb het nog een keer gehad, trouwens, van, uh, ja, om, van een om, bedrijf. Om, om, en toen kreeg ik 5.000 euro. Zo. En toen heb ik wel even gebeld van ik krijg ineens 5.000 euro ja. op mijn rekening. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nou, ze dus heb ik het heel netjes teruggestuurd. Gebeurde het de maand daarna weer, maar toen wel wat minder geld. Ja. En toen heb ik niks meer gezegd. En toen heb ik het gehouden. Het is toch raar. Ja, dag. Ja, het was nou, een groot bedrijf. Ik snap bedrijf. wel inderdaad, van, uh, weet je, het, uh, heb je het hier over de ze kleine zelfstandige ondernemer? Ja. En welk bedrijf was dat? Nee. Weet je dat toch? Ja, natuurlijk weet ik dat. Nou, vertel eens. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, het was je? een heel groot bedrijf. Het was Halmark. Oh. Ja. ja, het kan me niks schelen. Nee, dat blijkt wat ja, je noemt nee. het nu. En en het wel, het nee, wel, maar ik vind wel, het is ook wel een beetje dom boekhouden dan. Ja, dan. Ja, wel een ik heb een bedankkaartje tevoren. Ik vond die eerlijk Nee, dat is natuurlijk bedankkaart. Ja, ja, ja. Nou ja, de eerste keer heb ik ze net gewaarschuwd en alles netjes teruggestuurd. Ja, als zij dan zo'n domme boekhouder ja, hebben, dan denk ik, ja, ik ook, jongen, de jongen, jongen. Ik heb een keer dit met ING gehad. Die heb ik een factuur gestuurd, want ik had iets voor ze ingesproken ja? en uh, die hadden ze twee keer betaald. En toen dacht ik, ja, weet je, ik wil in de toekomst dan wel vaker uh, ja, klussen doen voor je. Ik ga gewoon netjes bellen van, joh, je hebt die factuur twee keer overgemaakt. Toen kreeg ik ja. iemand van de boekhouding aan de telefoon. Die zegt, nou, dat kan niet. Ik zegt, maar dat is echt waar. Die factuur is twee keer. Ik heb twee keer gewoon dezelfde betaling met hetzelfde factuurnummer. En ze zeggen, kijk eens, nou ja, ik zie dat bij ons in de administratie niet terugstaan. Dus Nee, ik, nee hoor, dat is denk ik bij u in de administratie. Ergens is dat verkeerd gegaan. Ik zei, okay, dus ik bel je nu op om te zeggen dat het fout is gegaan. Ja. En jij zegt gewoon dat het niet klopt. Nee, het is eigenlijk onmogelijk wat u beweert. Ja, dus ja, prima, je geeft, maar heb jij het nummer van die man? <laughs> maar dat, ik wilde dat echt heel graag rusten, Maar het, het, werd het, was, gewoon, ja. het, werd, het kon gewoon niet. Dus ik heb ja, dat denk dat bij zulke bedrijven... ze denken van joh, het is goedkoper... om het zo te ja, ja, laten... Dat dan dat ook. er allerlei handelingen nou, gedaan moeten worden. Dat, en dat idee kreeg ik bijna. Dat het zeven... was waarschijnlijk al geaccordeerd door een leidinggevende. En hij dacht, nou Laat maar. Moet er een creditnota ja. gemaakt worden? Zouden onze luisteraars dat ook hebben meegemaakt. Dat vast wel toch? Dit soort fouten? Een vergissing ja. van de bank in uw voordeel. Ja, van, of van een bedrijf in uw voordeel. Ja, uh, ik ben heel benieuwd. Het zijn wel leuke verhalen. Ja, kom maar even door via de app of 09098090. Nou, ik uh, ga verder met wat ja, gebeurt er vandaag Het kabinet gaat met ingang van vandaag de energiekosten vergoeden voor uh, MKB-ondernemingen die uh, veel energie verbruiken. Het gaat om de ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet. Nou, Jordi, dan kun je overal maximaal. Dat die steun voor het MKB nergens op slaat. He. Nee, dat er bijna niemand. Ik las gisteren weer volgens mij bakker, Hans heet die, ja. uh, die moet gewoon zes filialen en vijftig man ontslaan, hè? Het is, uh, de, ze hebben die voor, de voorwaarden zo streng gezet, dat ja. bijna ja. Geen, geen één bedrijf komt in aanmerking. En ik weet niet, volgen jullie op Twitter uh, Kaag? Nee. Nou, die had gisteren weer een verhaal, je, op, op de, over de klimaat, weet je wel, maar hm. ik denk bij mezelf, Kaag, jij bent minister van Financiën, zorg dat die kleine MKB'ers aan de praat blijven. Ja. Nou, ze waren met, die, met de coronasteun ze natuurlijk zeer ruimhartig. Nou, ik wou zeggen, daar zijn ook al hoop uh, uh, MKB's overeind gehouden hè, in die coronavijd. Ja, maar dit, een bakker, weet je, met zes filialen, nee, ja, no altijd het normaal altijd gered. Maar ja, die, door die energie dingen uh, gaat hij gewoon... Uh, dat nekt hem, ja. We gaan heel even naar Sven, want Sven die belt ons. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Sven, Sven. Ja, dat hey. is... Uh, Sven, hallo hey, jongen. Hey, goedemorgen. Hey. Hey, uh, ik heb uh, jaren vijf bij Rentokil gewerkt ja. Oh, ja. In, in Amsterdam. En uh, uh, daar nam ik, na vijf jaar nam ik daar ontslag. Ja. En daar hebben ze een jaar lang, hebben ze mijn salaris... Maar uh, <lacht> nee, nou, ja. heb je dan terugbetaald? Hè, nee, natuurlijk niet. Uh, toen werd mijn, uh, mijn vrouw werd gebeld. Ja. Mijn vrouw werd gebeld. En die uh, zegt van ja, uh, zo zo is het val. Wij krijgen uh, elke maand netjes het salaris van Sven. En Sven is uh, weer glazenwasser geworden, dus uh, wat gaan we doen? Ja. Nou, zegt, die, uh, zegt diegene, die penningmeester of die kerel van de boekhouder, die zegt... Ja, uh, vind je dit niet een beetje dom? Ja, zeg mevrouw, dat klopt. Van jullie. <lacht> <lacht> <lacht> maar moest je het terugbetalen of heb je het uiteindelijk gehouden? Ja, nee, nee. nee. Ze vroegen van, uh, ja, hoe ga je dit terugbetalen? Ik zei, nou, dacht je van, in één keer? Ja. Oh, echt waar, ja. We hebben het gewoon vastgehouden en het is gewoon ja, een drugs ah, oh, Dat is wel, wel netjes van. man. Ja, eerlijk. Maar het okay. dat, dat ze daar zelf niet achter zijn gekomen. Ja. Maar ja, dat is rent. Op die... ja, beetje, beetje dom. Ja. Voor zo'n groot bedrijf. Voor nou. zo'n groot bedrijf. Sven, uh, dankjewel. Leuk dit verhaal. We gaan nog even naar Bart. Die hebben we ook aan de telefoon. Bart, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Herkenbaar uh, dit? Okay. Uh, nou, het, het, het is een klein beetje anders. Uh, ik was net verhuisd uh, en uh, ik had alle UPC had ik over laten oh, zetten. Ja. Uh, en na een jaar uh, kwam ik er eigenlijk pas achter dat ik nooit UPC had betaald. Oh. <coughs> dus ik heb ze opgebeld van, uh, luister, ik heb jullie uh, al een jaar lang niet betaald... Oh, en fluster, straks krijg ik een enorme rekening om mijn oren. Oh, ja. uh, ik wil alsnog graag betalen. Ja. Uh, en hun hebben dat nagekeken in de boekhouding en toen zeiden ze: nee hoor, alles is betaald. Dan oh. <laughs> uh, uh, lul je daarvoor, ja, ja, alles is betaald. Ja. Oké, okay, dankjewel. <laughs> <laughs> Dus ik zeg, nou, dat kan niet, want ik heb nooit betaald. En uh, nou ja, het puntje waar het paaltje, kon ik dus helemaal niks betalen, want er was alles betaald. En ik heb het ook zo gelaten. Dus ik heb nog anderhalf jaar lang nog een UPC gratis gehad. Wat een hele man. Wat een heerlijk. Lekker, ja, een cadeautje dat moet je soms af en toe hebben. Ja. Beetje geluk. Ja. Hey Bart, dankjewel. Leuk verhaal. Vragen gedaan, en een mooie hoi, dag. hoi. Hoi! Dit is uh, Veronica, je bent bij de ochtendshow. Show. We hebben zo meteen nog even die groetenrubriek van jou. Leuk, leuk. Uh, oh, yeah. Wat mensen die de groeten hebben ingestuurd. Wat luisteraars uh, via de app. Kan je trouwens nu nog steeds doen. Uh, dan uh, gaan we zo meteen even een mooi overzichtje maken. Laten we even horen wat onze luisteraars uh, nou ja, aan groeten te delen hebben met de rest van Nederland. Veronica. There's something about your smile. There's something about the way you make me feel.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 So hear me. met te maken, dus dat hij met zijn uh, vingers uh, opa in. Opa James Brown is dead? Ja. <laughs> uh, praise you in de ochtendshow van Veronica. Daarvoor ook nog geen Can you handle me? Zullen wij even, want Rick die had vanochtend ja, bedacht. Misschien is het de leuk om een soort groetenrubriek ja, in het leven te roepen. Ja, je, eens, kijk, massaal saal Nee, maar je ziet gewoon alle stations in Nederland, die kopen hier ons. Ja. De, de ene komt met de top 5. En nu, doen wij het een keer, uh, van en nu gaan wij wij gaan gewoon uh, ouders pikken wat ze vroeger deden. Namelijk de groetjes doen. De groeten doen de op de. De gaten deden het vroeger al. Ja, van, die deden dat zijn ze groot meegemo. Oh, ja. ja, dat was hartstikke leuk. Dan kreeg je toch die Annie. Jij ja, ja. doet het goed aan elkaar. Ja, met dan gaan we ook dan straks uh, de klaagbox doen, die was toch van uh, Jack Spijker? Oh ja. Natuurlijk, de... wil ook niet? De... Met Joep uit... Uh... Maar misschien moeten we er iets meer een soort, uh, nou ja, dat we het wat algemener trekken... dat we niet alleen mensen er goed toe laten doen, maar dat als ze wat te klagen hebben... dat ze ook kunnen klagen. Oh, en succes wensen oh, als je, van je? Als we bijvoorbeeld voor het in de dochter moet afrijden... dat we zeggen, joh, dochter, van het ja, succes ja, met afrijden. Even succes moet afrijden. Man. Ja. Nou ja, zoiets. Ja, zullen heel even dan, bij een dat uh, iemand kan condoleren. H? Niet? Oh. Bij een uitvaart. Iemand nee. condoleren. zullen we heel even luisteren ja. wat er binnen is ja. gekomen ja. vanochtend? Even een kleine Een, een, een, een, een compilatie. Hé, hey, André, Gerjan, brus. Jullie luisteren <laughs> altijd. En ik wil jullie in de groeten doen. <laughs> <laughs> nou, jong, werks, hè. Groetjes terug, Martin. Yo, fijne dag. Kent die groeten uit Bruant krijgen, jongen. Hé, Ricky. <laughs> Ik wil je zeggen dat jij de enige bent hier. Ik wou jou de groeten doen, want jij bent de enige met een verstandige mening. Ja. De hè? Ja, die kunnen uit Brabant krijgen, kut. Uh, Goedemorgen, Marco uit Den Helder hier. Hey, ik wou eventjes uh, de groetjes doen aan, uh, aan Rick. Rick, geweldig dat je weer terug bent deze week. Heerlijk, die ongezouten mening. Ga vooral zo door, man. En uh, met het draaien van goede muziek natuurlijk. Jongens, groetjes. hoi. Hoi. hoi. Duut, duut, duut, de goede minuut. Duut, duut, duut, zoe er maar uit. Nou, Ik denk dat we een chill te pakken hebben hoor. Doorslaan succes! Nou, inderdaad, doorslaan succes. Dat, uh, ik had dit niet willen missen. <laughs> doe jongen, jongen, jongen. Ik zeg oeh! door aangeschud, ooh ooh want ze hadden van de motorras gehut. Langzaam rijen, dat deen een nood. Daar vonden ze toch Marty verknoord. Bertus op zijn auto en Tine is op de bierza. Op het Engelse zaand De hoender in de vrouw luust over aan de kant Met de zoptien, oton en tien Oeh, oeh, oeh, rend had, want dan waren ze ieder thuis. Ze hadden allerbestend gein gehaat. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op Sinaton, hun tien is op de BSA. Aan het houden ze En alles mag. Een bett is op zijn natte, en tuin is op de BSA. Zoals altijd kan dat gejakkeren. Duren zat zette keel die de snelheid van de motor niet kent. Een is is rederop, en Tines kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leurin nooit meer wat van. Ziegen een nood, nee nee nood, nooit meer oerend hart. Ziegen een nood, nee nee nood, nooit meer oerend hart. Mommy Godoe, oe oe oe oe oe oe oe Altijd leuk deze normaal oerend hart. als de laatste voor vanochtend, want zometeen een goede plaat. Ja, het blijft een leuk liedje, vind ik altijd. Hè. Normaal. Ik weet dat onze luisteraars er ook altijd erg fijn op gaan. Hey, zometeen na negen. Marisa Schout van Hout. Ja, ik ga het niet vragen, hè? Nee, ik zou ik gewoon niet... zeggen veel plezier. Ja, ja veel dat veel plezier. is inderdaad een goede. Is dat oké okay als ik de luisteraars veel plezier wens met jou? Ja, goed idee. Oké, okay. veel plezier met Marisa. Tot morgen. Radio Veronica ook via DAB+ Plus, de app je smart speaker en radioveronica.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Keon Kozijnen. Maatwerk kozijnen tegen de scherpste prijs.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 Bij Bristol is de prijs ook heel chi. Bij Bristol profiteer je nu van kortingen tot 30% op de Leren Schoenen Collectie. Bristol. Pretty smart. Voor wie geboren is met twee rechte handen en gereedschap zag als speelgoed... is er warmteservice. Voor al jouw verwarming, sanitair en installatiemateriaal. Want een installateur word je niet, dat ben je. Warmteservice.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 omdat er te weinig conducteurs zijn, gaan kantoormedewerkers hun collega's op de trein helpen. De NS hoopt dat het zo veilig blijft. En s'avonds worden daarvoor beveiligers ingehuurd. Dat zegt een woordvoerder. Er gebeurt gewoon vaker wat op een trein in de avonduren en in de nachttreinen. Dus hebben we hebben daar ook afspraken over dat er twee conducteurs op de trein zitten. Ja, en door het personeelstekort rijden er al minder treinen. En volgende week wordt de dienstregeling nog verder verzoberd. Rusland wil meer burgers weghalen uit de regio Gerson. En dat gebeurde al met tienduizenden mensen. Volgens Oekraïne vertrokken die onder dwang. De Russen zeiden dat ze voor hun veiligheid werden geëvacueerd... omdat het Oekraïnse leger het gebied aanvalt. Rusland bezet Gerson sinds het begin van de oorlog. Dan nog het weer. Vandaag zowel zon als wolken aan zee en lokale bui. Flink wat wind vandaag ook en ongeveer 15 graden. En voor meer weer, kijk op weer.nl.